Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting, een podcast over kwaliteit. Dit keer praat ik met Jan-Jaap Riepkema, een van mijn collega's aan de CMD in Amsterdam. Zoals altijd is er ook van deze aflevering een transcriptie. Die zijn handig voor mensen die niet kunnen of niet willen luisteren. Als je in een gulle bui bent, dan kan je meebetalen aan de transcripties op patreon.com slash met Jan Jaap zaten we lekker buiten in het zonnetje langs de Amstel. En we praten onder veel meer over wie er eigenlijk vervuilt. We hebben het over authentiek ogende robotprintjes van Piet Hein Eek-motiefjes. En we vragen ons af of kennis eigenlijk wel kan vermeerderen. Maar zoals bijna altijd beginnen we met de vraag... wanneer is iets goed... Ja, daar heb ik natuurlijk geen antwoord op. <laughs> nee. nee, dat is zo moeilijk. Ja. Ik denk dat je daar al heel snel tegen aanloopt. Ik heb je ook verteld, ik heb de meeste van die vorige afleveringen, nou, trouwens niet allemaal, maar zeker vijftien of zo. Ja. En daar, daar kom je niet zo makkelijk uit, omdat het contextueel is. Ja. Dus iets is goed in een bepaalde situatie, een ja. bepaald tijdperk ja. of... Ja, dat hangt heel erg uh, van de definitie van iets maar af. Maar daarmee kom je misschien wat mij betreft ook wel bij een definitie. Is dat het recht doet aan die context. Um, Oké. Okay. Dus iets is nooit absoluut goed of slecht. En als dat al zo zijn, dan zou het waarschijnlijk vijf minuten later alweer minder zijn. Omdat er iets is veranderd. Dus, Oké. Okay. Yeah. Uh, ik, ik denk dat dat wel een belangrijk ding is. Dat het... Zo goed mogelijk moet zijn in een bepaalde situatie. En, en dat hangt er dus totaal vanaf wat het doel is. Ja, dus het is ook nog eens: het is niet een constante. Nee, exact. Nee. Dus het zou heel goed dus... kunnen dat het iets wat fantastisch is, dat het een jaar later gewoon eigenlijk nou, zonder meer... helemaal niet meer goed is. Volgens mij, alle dingen. Om, om, als we het even terugbrengen tot biografisch ontwerp, ik noem maar wat, of juist een, een soort uiting of een product. Ja. Ja, hoe goed is dan nu nog de eerste. Google-website, nou, om maar eens wat te noemen. Of, lijkt, uh, het... lijkt Google er tegenwoordig niet nog steeds een beetje op? Ik weet nou, ja, dat, de zoek de... resultaten niet meer. De Google nee, homepage. nou precies. De, dus de algoritme is, neem ik aan, wat beter geworden... of doet meer recht aan de context van wat mensen nu willen. Dan laten we het nog simpeler maken. Een, uh, een mooie poster van wat ik te gek vond toen ik op de academie zat of zo... Ja. Noem maar iemand wat Neville Brody, dat vond ik toen helemaal het einde. Dat was goed, dat ja. vond ik mooi, dat had kwaliteiten. Zie je 15 jaar later terug en dan is het nog steeds wel goed, ja. maar het past niet meer in de context. Nee. Je zou het nu niet meer maken, nee. Nee. nee. Al was het maar omdat het al gedaan was? Ja. Uh, en het, is, het ziet er nu verouderd uit. Je ziet nu heel goed dat mensen voor het eerst met Illustrator gingen klooien. Dat was vet. Ja, ja, dus ja. hij haalde het maximale uit zo'n pakket. En dat was helemaal nieuw en fris ja, ja. kleurgebruik. Nu... Oké, okay, dan zie je dus eigenlijk heel sterk die invloeden van een nieuwe technologie. Ja. En dat is natuurlijk heel erg tijdsgebonden. Ja. En die zie je natuurlijk in iedere vormgevingsuiting. Is, is een uiting van de, van de mogelijkheden, ja, de op de technologische dat mogelijkheden. De culturele patronen die erachter ja. liggen. Wat waar is, wat nodig is. Wat maar er bestaat dus niet zoiets als tijdloos design. Uh, Als we het even puur over vormgeving hebben nu. Nou, ik denk wel dat dingen die dus zo min mogelijk afhankelijk waren van wat je mode zou kunnen noemen, ja. uh, dat die wel overeind bleven. Of okay, ja, ja. op zijn minst blijven boeien. Of ja. uh, fascineren. Ja, ja, ja. Of op een andere manier misschien goed worden. Ja. Het Bauhaus is interessant om te bestuderen wat ja, er toen werd gedaan. hier. en En ik denk ook alleen de hele attitude die daaronder lag. Hè, dus dat, daar zat er ook iets heel holistisch onder. Van dingen moeten met elkaar samenvallen. Ja. Uh, vorm en wetenschap, uh, kunst en techniek. Ja. Dat concept zeg maar, wat daaronder ligt, dat blijft ijzersterk. En, ja. en, en dus ook inspirerend. En, en eigenlijk dus goed. Maar in bepaalde periodes is dat ook weer minder sterk. Ja, vonden ze dat helemaal niet interessant. Nee, bouwen. maar dat is dan meestal de periode die direct volgt op de dominantie van zo'n periode. Ja. Want dan moet er worden afgebroken. Ja, ja. Dus ik vind dat altijd heel... Dat is een soort vadermoord. Okay. Dus dat is niet eens zozeer dat ze de kwaliteit er niet van zien. Maar het moet kapot om zelf kunnen verschijnen. Ja, ja, ja. Uh, en meestal de generatie die daarop volgt, die zegt: Nou, was dat nou echt zo erg? Uh, moeten we dat niet een beetje in ere herstellen? Oké, okay, uh, maar die dat zijn ook van een soort constanten de, ja, die je ja, eigenlijk ja, ja, ziet. Ja, ja, dat zijn van die golvenwegingen. Ja. ja. Maar die nemen dan altijd wel, wel weer wat over van de vorige, Absoluut. maar Absoluut. Ja, ja. De reactie. Ja. Nou, ik denk wel wat dat, wat dat betreft. Iedere generatie jonge ontwerpers moet natuurlijk toch zijn plekje veroveren en is. In eerste instantie vinden die zichzelf meestal de enige... die het geluid van een generatie kunnen vertegenwoordigen. En van de tijdgeest, dus van de ja. context waar we het over hadden. Dus dat zijn meestal wel de mensen die met nieuwe dingen komen. Ja. In geval zeggen van we missen iets, we worden niet correct gerepresenteerd. Of mm -hmm. we hebben een andere visie daarop. Ja. En daar zit altijd iets van een breuk in met iets... waarvan je dan als ouder soms denkt... hé, maar jongens, dat was nou net zo goed of zo. In die zin zie je wel dat er dingen worden afgebroken en geconstrueerd. Je ziet ook vaak dat dat soort mensen als die weer ouder worden. Ja. Soms kijken ze met een beetje met gêne terug ja, naar wat ja, ze ja, toen ja. hebben geroepen. Ja, precies. Terwijl aan de andere kant denk ik dat dit soort ja. figuren... zijn natuurlijk wel degene die uh, het ontwerpen vooruit nee, helpen. Je hebt het absoluut nodig. Je, je hebt toch? het gewoon allebei nodig. Ja. Het is uh, dat, dat hele, zeg maar, de, de statische waardepatronen die overleven toch wel... Ja. Maar je hebt dynamiek nodig. Je hebt iemand nodig. Uh, ja, uh, is, nou, de, de punk die zegt... Uh, en als we het nou gewoon zo doen... Fuck you, letterlijk. Ja. Ja. <laughs> Dikke middelvinger. En dat hebben we nodig? Ja, want... dat is nodig. Nou, als krijg je een compleet statische cultuur... Hmm. Dan, dan is er... Er moeten mensen zijn die zeggen... Ja, maar het kan ook anders. Moet vooral, ja, ja, want ja. kijk, op zich kan je natuurlijk ook zeggen... Nou, Inmiddels weten we wel hoe we een tafel moeten ja, ja, ja. maken, toch? Ja, nou, maar dat mogen wij ook wel roepen. Ja. Maar er moeten mensen zijn die zeggen, ja, maar ik wil dat niet. Ja, ja. Ook al is het waar, maakt me niet ja. uit. Ja, ja, ja. Ik ga dat maken op één poot. Ja. Ja, dus en dat is belangrijk. Ja, ja. En dat dat, dat clasht is ook belangrijk. Want misschien dat jij daardoor denkt... Goh, had ik het niet bekeken. Want ik zit al een jaartje of dertig in mijn comfortzone. van Zo doen we het nou helemaal. Ja, ja, precies. Ja. Wat ook een waarde heeft. Mm -hmm. dus dat, dat, dat, ik, ik vind dat wordt ook wel eens onderschat. Zeker in deze tijd. Waar mensen de hele dag roepen dat alles zo snel verandert. En alles ja. is anders. En het gaat allemaal veel sneller. Wat ik me ook mm -hmm. wel eens afvraag. Ja. Is het belangrijk dat er ook mensen zijn die zeggen... Wacht even de oude grijzaard spelen. Ja. We hadden dit puzzeltje al een keer opgelost. weten uh, ja, wat je, er was. En wat je ook hebt, wat ik zie in, uh, in uh, de webwereld bijvoorbeeld... de browsers zijn nu heel erg zitten die op uh, vernieuwing. Nieuwe, ja. dingen, nieuwe, dingen, ja, nieuwe, nieuwe dingen, nieuwe dingen, nieuwe dingen. Nieuw, nieuw, nieuw. Ja. Meer features, meer ja. features. Ja. Maar... Er zitten ook nog heel veel oude fietsjes die eigenlijk nog helemaal niet, zo, nog niet nou, af zijn. Nou, die niet meer de kans ja. om, om dus een tot statische kwaliteit te... Dat ja. is wel heel belangrijk wat je daar zegt. Of daar wordt eigenlijk niet meer onderzocht van wat nee. kan daar eigenlijk mee? Nee. En daarbij, wat, wat volgens mij ook echt anders is dan, dan zeggen eens even 20 jaar geleden of zo... is dat hetgeen wat het nieuwe... Um, Voortbrengt. Dus ja. daar zit vaak iets destructiefs in. Maar komt niet meer per se uit een onvrede met het huidige. Maar uit een soort vernieuwing om de vernieuwing. Ja, ja, ja. ja. ja. En wat mij, omdat ik ook al wat langer meelopen, en ik heb me daar ook wel een beetje in verdiept, is... het is ook niet eens allemaal nieuw. Het wordt alleen gepresenteerd als nieuw. Dus er hmm. zit er vaak een enorm economische motief achter om het nieuw te noemen ja, nou ja, Ik weet wel, als je kijkt naar het web... heel veel van die nieuwe features die zijn echt wel ingegeven met een goede gedachte. De, mm -hmm. En die lossen op zich ook echt wel mogelijk bepaalde dingen op. Ja. Um, maar goed, er is, er is natuurlijk een... een, een uh, hoe heet het? Het aantal mensen die nieuwe features kan implementeren of bugs kan fixen. Ja. Maar ja. Nou goed, dat is misschien dan ook gewoon heel erg modegevoelig. Misschien gaan we over vijf jaar ineens denken... hé, hey, we hebben nog honderdduizend bucks. Misschien moeten we die ja, eerst fixen nou, we gaan fixen. Ik denk, zolang, als je inderdaad dat ontwerp ziet als een soort kwaliteit... in een context van wat er technisch mogelijk is... wat de behoeftes en doelen zijn... en om recht te doen aan wat we het maar even tijdsgeest noemen of zo... Ja. dan zie je dat die techniek daar natuurlijk een steeds belangrijker pijler in wordt. Ja. Dus daar waar het eerst voortkomt, uit God de behoeften zijn veranderd... of de cultuur is veranderd en met welke techniek kunnen we dat nu eens oplossen... zie je eigenlijk dat dat, dat houdt elkaar niet meer bij Dus die technische dingen gaan nu zoveel sneller en daar worden ja. doelen bijgezocht. Ja, en je ziet inderdaad, die, die, die maken dingen mogelijk. Ja. Hè? Eh, iets als Uber en Airbnb, ja. dat kan alleen maar omdat we telefoontjes hebben... met ja. locatiebepaling die altijd online zijn. Ja. Alleen daardoor kan je dit soort dingen Klopt. zo ja. groot en succesvol ja. maken als ze zijn. Maar het heeft nog steeds diezelfde vadermoord. Dus het is nog steeds disruptief. Uh, ik weet niet of ik het nou met jou laatst over Uber had, maar dat daar toch ook wel wat minder positieve dingen over te zeggen zijn. Nou ja, absoluut. Uh, uh, die models of waar ik op die lezing was, die zei ook van nou ja. Het idee is gewoon om eigenlijk met behulp van die techniek een platform te creëren... wat zorgt dat andere platforms het afleggen. Ja. En zo snel mogelijk. Een keihard monopolistisch keihard model. Keihard monopolist worden. Ja. Met behulp van al die prachtige technologie. Ja. Dus in die zin is dat, doet dat geen... Um, het is niet zo dat zij aan een nieuwe behoefte voldoen. Ze creëren ja. een nieuwe behoefte. Ja, ja, ja. En dat ja. is denk ik wel echt anders. Dus als je die constanten ziet van... God, er zijn een paar jonge honden bezig om te reageren op ja. de huidige cultuur. Nee, ze maken op een hele slimme manier gebruik van de bestaande infrastructuur. Ja. Die door ons allemaal is betaald en aangelegd. Ja, uh... En eigenlijk parasiteren ze daarop. Ja, ja, ja. ja enorm. Ja. ja, en Uber is dan ook nog echt een keihard rotbedrijf. Ja, ja die cultuur, die bedrijfscultuur is dan ook nog eens een keer ja. berucht om... ja. Uh, ja, tenminste, ik volg een aantal mensen die dat echt als dossier hebben. En dat, dat, ja, daar word je niet vrolijk van. Nee, nee, nee. nee. nee dus als het gaat over kwaliteit... Dat, dan heb je er meteen een te pakken die zeer complex is. Mensen ja. zullen zeggen dat dat qua efficiëntie en technologisch vernuft en buitengang... Kwalitatief hoogwaardig platformdienst. Ja, precies. Die ik die denk dat ja, het maakt ja. en efficiënter en ja. nog betere service ook. Op bepaalde open. business schools wordt dit als een fantastische oh, case ja, gezien. Absoluut. Maar ik denk op andere business schools tegelijkertijd ook weer niet. Nee, dat hoop ik. Tenminste, dat hoop ik. Maar dat weet ja. ik eerlijk gezegd niet zeker. Hè? Ik weet dat ook niet. Ik weet in elk geval, in... ja, er zijn heel veel kritische studies naar. Nou, ja. die komen meestal niet uit de businesshoek. Dat denk ik ook niet, hè. Nee, dat nee. is eigenlijk toch wel. Ik heb me ook wel eens afgevraagd: moet ik eigenlijk niet gewoon design docent, wo docent worden aan een business school? Nou, daar kan je mooi werk doen. Ja. ja. Maar goed, weet je, dat is ook <laughs> een beetje waar, waar we het over hadden, wat op zo'n conferentie ook naar voren komt. Um, kom je toch altijd weer bij die discussie: wat is dan ontwerpen? Ja. ja want ook het. het... Design als werkwoord, zeg maar even. Dus niet het maken van dingen, maar het gebruik maken van die processen en methodes van ja. ontwerpen. om tot innovatie te komen. Dat, dat wordt nu op iedere business school in Amerika gegeven. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dus dat doen ze al lang. Ja. Alleen ze hebben wel het doel om. Ja, ja, dat gebeurt in in de gebeurt in de markt te ja, veroorzaken. Dat gebeurt in Nederland ook ja. veel, ja. Ja. Ja. ja. ja, en dat staat redelijk haaks op, denk ik, de misschien wat meer humanistische inslag. die op ontwerp ook in zich geeft. Ja. Als geschiedenis van zo'n vakgebied. Dus ja. het wordt in die zin... niet zozeer commerciëler. Want dat was het denk ik altijd al wel. Maar de methodes worden gewoon letterlijk gebruikt... om nu een compleet ander doel... na te streven. En dat gaat niet over een betere wereld. Nee. Ook al verkopen ze dat zelf, maar Nee. Ja, hè, dat gaat nooit over... quality of life. Nee, of en het gaat de... ook niet over users. Ja. Dat is allemaal... Ja. gebakken lucht. Ja. Nee, dat gaat eigenlijk altijd over de, de, de, steek, de, de aandeelhouders, toch? Ja. Ja. ja. Dat vind ik toch wel gek, want volgens ja. mij... Tenminste, dat weet ik niet helemaal zeker. Misschien zit ik nu... Uh, uh, uh, vroeger is alles betertje te doen. Ja. Uh, maar uh, Nico Spelbrink, die, die vertelde over dat hij... Nou, in de, hij heeft ooit een succesvol groot ontwerpbedrijf uh, ja. gehad in, uh, ja. in uh, Nederland. En hij werkte voor alle grote uh, bedrijven. Ja. En die hadden allemaal een... Voor uh, de common good wilden yeah. die werken. Die wilden iets doen yeah. voor de gemeenschap. Dat, vonden ze yeah. gewoon, dat was vanzelfsprekend. Yeah. Die stonden in de maatschappij. Yeah. Nou, Ik denk, want ik heb dat gesprek ook gehoord... vond het heel interessant. En ik denk ook nog wel het staartje van dat soort denken wel meegemaakt. Maar yeah. ja, toen ik op de academie zat, begon dat echt om te draaien is de ptt, de beroemde ptt... Ja. met zijn dienstvormgeving... je oksenaar ja. en al die... Ja. Nou, grote modernisten... mogen ze toch wel noemen... met alle uh, idealen van dien. Dat begon toen als een pudding in elkaar te zakken. Ja. Dat werd KPN. Ja, ja, ja. Die begon aan marketing te doen... en de hele dienst... esthetische vormgeving werd, werd omzeepig op. Uh, ja, ik denk wel eens... Wat voor mij heel lastig te overzien is, denk ik een hele hoop van die Silicon Valley-achtige bedrijven zijn bij uitstek ideologisch. Hm. Dus ja, ik ja. geloof niet dan bij Uber is dan misschien een wat moeilijker voorbeeld. Maar de Google's, Amazons, Tesla's van deze wereld zijn zeer ideologisch gedreven. Dat gaat echt niet alleen maar over geld. Er zit absoluut een missie achter om de wereld anders. Maken. Ja, ik... Alleen de vraag is of je, of je dat wereldbeeld onderschrijft. Misschien zijn ze daar ooit mee begonnen. Als je, in elk geval Google, hè, die had toch echt wel een hele sympathieke... Absoluut. Uh, uh, wat was het? Business case. Die zeiden ja. alle kennis ja. ontsluiten. Ja. Dat, dat was gewoon hun ja. doel. Ja. En die, nou ja, dat is op zich is dat natuurlijk hartstikke mooi. Alleen... Is, is in die zin ook weer heel modernistisch. Hè? Is dat later wel uh, uh, nogal cynisch eigenlijk aangepast? Ja. En de, de ja, vindt... ja, het het, het moeilijke is hè, hoe, hoe... Of een beetje, misschien is het geworden... In het begin was het alle kennis van de wereld ontsluiten en don't be evil. En ja. nu is het alle kennis van de wereld ontsluiten en alles over alles weten koste ja. wat kost. Ja, toch... Dat is toch een hele andere Vermoed houding. Ik dat als je dat die jongens kon vragen, de Brin... Uh... Ja dat nog steeds vindt. Don't do evil. Volgens mij hebben ze dat er echt uitgehaald. Dat kon je niet meer tegen op een website. Ik denk dat waar het zich gaat scheiden... en dat is ook zo moeilijk. Kijk, je kan, misschien had KLM vroeger wel als missie... zoveel mogelijk mensen de wereld over laten vliegen... omdat iedereen daar recht op heeft. Uh, daar ja. waar het moeilijk wordt... is hoe valt jouw persoonlijke... ideële zakelijke doel... samen met wat de samenleving is... Ja. ja, en, en dat, dat is iets wat je ook alleen maar op een politiek niveau kan je het daarover hebben. Ja. Uh, en da dat is tegelijkertijd waar nu veel mensen zich natuurlijk van afkeren. Dus dat politieke niveau lijkt in de weg te zitten. Maar dat is precies het niveau waarop je moet toch moet blijven praten over wat willen we nou met z'n allen. Nou, ik denk uh, het wel, want je hebt gezien, tenminste, er zijn inmiddels zijn de voorbeelden natuurlijk er allemaal, dat als ja. je niet reguleert, dan. Ja. blijken bedrijven echt geen ene rekening ja. met niemand te willen nee. houden. Nee, plus dat het model van bijna al deze bedrijven is... we doen het gewoon. Ja. Dat hebben ze van ontwerpers geleerd. Ja. Eerst doen. Ja. Uh, en of je het nou agile of ontwerpen noemt, doet er niet toe. Maar maken, itereren en permanent itereren. Ja. Uh, en de wetgever die komt tien jaar later nog eens een keer... dat hij zegt, nou, Airbnb, jullie mogen maar... Uh, weet ik veel aan vier mensen per jaar onderdak verlenen. Ja. En tegen die tijd is er een markt ontstaan die zo groot is... dat je ook niet meer terug kan. Ja, dus het ja. is, maar dat doen ze heel bewust. Dat is ook het Uber-model. Gewoon beginnen. Ja. En die wetgever loopt toch wel achter. Dus zorgen dat het een soort vet accompli is. Dus ja. ze kunnen niet meer om je heen. En dan ga je ook heel anders een onderhandeling in. En bovendien ook bewust de wet overtreden. Bewust de wet overtreden. En daarbij ja. zeggen... En dan ook, of eigenlijk dat vacuüm zoeken daar waar geen wetgeving over is. Het is niet eens dat ze de wet overtreden, want dan zou je ze gewoon voor de rechtbank kunnen slepen. Maar er zijn nog geen wetten voor. Ja, dus maar niemand... ook vaak doen ze het wel, hè? Heel ja. veel steden waren. Hier was een taxiwet. Ja, klopt. Gewoon doen. Ja, gewoon doen, dat is ja. waar. Ja. Ja. Ja. Nou, heeft Amsterdam daar om die reden dus ook nog wel redelijk adequaat op kunnen reageren? Ja. Maar als opeens een consument, zeg maar even een burger, ook huurbaas is, uh, of een hotel. Daar hadden we helemaal geen wetten voor. Nee. Moeten die dan ook worden gekeurd door de horeca wetgeving? Ja, Moeten daar dan ook de keuringsdienst? De inspectie voor volksgezondheid langs. Ja, het of het wel. huis wel schoon is. Want, um, want je begon, vroeger begon je een BB. Dat ja. was iets wat je ging doen. Maar dan moest je vergunningen hebben. Ja. Ja, misschien zelfs een uh, diplomaatje halen van het sociale hygiëne. <laughs> in een BB bij een bed, een bed and breakfast bij uh, ja. oude architecten. Ja. Ja. Prachtig was ja. het. Die hadden dat echt besloten. Ja, zeker. Dat ja. gaan we doen en dan gaan we gezellig de s ochtend ja, de ontbijten die, met alle uh, gasten. Ja. Ja. Bij een van mijn lievelingsprogramma, Ik vertrek zitten, die oh ja. beginnen ook vaak een bed ja. bed and breakfast. Bed and breakfast ja. Ja. Nou ja, weet je, wat het complex maakt is ergens, is het natuurlijk ook ook daar weer gezond dat mensen zo'n systeem tarten. Ja, natuurlijk. Ja, je uh, moet uh, altijd alles bevragen. Dus ik, dat vind ik ook moeilijk om de uitspraak te doen... dat ik daar niet voor ben. Ik vind wel dat, dat zeg maar een aantal praktijken die ik heel hoog heb zitten... juist daar waar het om ontwerpen gaat. Um, hè, dat je gebruikerscontexten heel uitgebreid onderzoekt. Dat je itereert, dat je... Zorg dat dingen echt worden, zodat je snapt wat daar de gevolgen van zijn... die ja. worden nu wel enigszins geperverteerd door dit ja, ja, ja. soort... Dus ze worden allemaal gedaan, maar ja. niet... De samenleving voor... is geen laboratorium. Ja, en niet voor... echt voor de common good. Nee. Ik denk dat dat toch ook wel een dingetje het is. Het gaat niet zozeer om de kwaliteit van ja. leven... Ja. maar het gaat om meer geld verdienen en meer efficiëntie. Ja, ja. ja. ja en wie heeft er bepaald dat ze dat mogen doen... Dat is echt een belangrijk topic. Er is uiteraard recht van ondernemen en ja. recht van bedrijf starten en dingen doen. Dat ja. is een heel belangrijk recht. Ik denk ook het recht maar van. Maar is er kritisch. ook het recht van de enige informatiebron ter wereld nog zijn die alle boeken heeft ingescand? Is ja. dat een. En nee, is ook dat iets het van ons. Het is natuurlijk ook iets wat we ons helemaal niet hebben gerealiseerd. Nou ja, nee. Toch? De meeste van ik ons kan ons me voorstellen nee, nee. Als, uh, als, als bibliotheekje hier in Amsterdam. En er komt ineens een, uh, komt iemand naar je toe die zegt... Hé, hey, ik heb een ongelooflijk mooi scanapparaat. Ja. En ik scan het alles, alles wat je hebt gratis voor je in. Ja. En, en ik host het ook nog voor je. Ja. Zullen we dat doen? Ja. Ik kan me voorstellen dat je toen de tijd zei... Wow, hier is geen enkele... Uh, ja negatief ding aan. Nou, ik denk dat er wel mensen altijd zijn geweest... en nog steeds die wel negatieve dingen roepen. Maar dat wordt gezien als surpieten. Dus ook auteursrechten. Er zijn allerlei mensgeestjes die zeggen... goh, is dat nou echt een heel goed idee? Ja, maar je houdt er vooruitgang tegen. En hoe gaaf is het als we alle boeken online hebben staan? Ja. Het gaat nou, uiteraard het is ook is niet gaan, over een bibliotheek op lokaal niveau... die mag zeggen of we dat wel of niet gaan doen. Ze zijn mijn boekenkast ook niet langsgekomen. Het gaat altijd over organisaties. En ze hebben altijd het argument dat ze zeggen... ja, luister, er zijn 99 van je collega-uitgevers... hebben we wel gescand. Als je niet meedoet, ben je als enige die er niet in zit. Ja, maar dan doen we toch maar mee. Dus, en, en nou goed, bij dat boekenproject kan je natuurlijk afvragen... ja, hoe erg is het ook, maar datzelfde zijn ze nu natuurlijk aan het doen op mobiliteitsgebied, op gezondheidsgebied. Ja. En dus ook daar weer zie je dat Google eigenlijk als missie heeft... Ik roep maar wat, dat zullen ze niet letterlijk gezegd hebben... over tien jaar kanker de wereld uit. Dat kunnen we met Big Data doen. Ja. Wij gaan die ziekenhuizen helpen om onderzoek te doen. Ze zullen mobiliteitsvraagstukken... Ja, Google heeft zelfs een, een, een uh, uh, hele wat is het, een bedrijf gekocht... Een heel secretief bedrijf... die bezig zijn met sterfelijkheid ja. te verhelpen. Ja. Je ja, had nou ja, het inderdaad in het gesprek met Bob ook over. Ja. ja. Nou, ja. Dat is ook zo'n missie ja. waarvan je kan je zeggen... is dat... Maar volgens mij zei Bob niet toen... en dat zei hij na afloop wel... waarom ze dat doen. Of zei hij dat wel? Tijdens nou, dat heb jij mij verteld. Maar ja. Misschien moet je het inderdaad voor de record even het is vertellen. super interessant, want... vond ik dat. Hè? Ja. Waarom willen ze dat mensen, dat, dat mensen niet meer doodgaan... of langer blijven leven... En het is omdat ze zijn nu bezig met de, de, de kloof 5 miljard mensen online te brengen. Dus het groeimodel van bedrijven als Facebook en Google... zit eigenlijk alleen nog maar in de mensen die nog niet online zijn. Dus iedereen die ja. online is gebruikt al hun diensten. Ja. Dus daar zullen ze niet meer groeien. Dat zit dus in de mensen die nog niet online zijn. Maar zodra al die mensen er zijn, ja. dan kunnen ze niet meer groeien. En het enige om dan nog te groeien is of... Door mensen niet meer te laten slapen. Hè, wat Netflix ook zegt. Die zegt, uh, mijn concurrent is slaap. Yeah. En uh, door mensen niet meer te ja, laten sterven. Waardoor ja. ze langer gebruik blijven maken ja. van hun dienst. En dat is waarom... Tenminste, dat uh, vertelde Bob me. Dat is waarom ja. bedrijven als Google en Facebook zo geïnteresseerd ja, ik, zijn. Ik geloof dat toch niet. Nee? Nee. Nee, want ik weet ook van... Um, ja, maar waarom dan wel? Nou, no, snap ik het niet. Dan, maar, Je, dit snap uh, ik. Het is heel cynisch. Waar we het eerder over hadden... Ik denk toch dat dat een beetje de verborgen... De, de, zo, dat hele singularity-denken... Yeah. We zitten niet voor niks in Californië... met zijn hele geschiedenis van cultussen, um, alternatieve religies. Yeah, yeah. Dat is, het komt ook niet voor niks de geschiedenis van technologie... En hippies is wat uiteindelijk het ja. internet in grote delen vorm heeft gegeven. Het, uh, en ik denk dat wij echt wel eens vergeten dat die mensen dat ook echt willen. Uh, die, ik ben even die naam maar wat, van we, die, Maar die willen toch niet dat de hele mensheid onsterfelijk wordt? Jawel, ze willen zelf onsterfelijk zijn. En, zelf, en dus, hè? Maar de, ja, natuurlijk, dat is een soort het gaat, -mens gaat uiteraard ding. om hun. Ik denk dat als het gaat dus niet van, om iedereen. Wil je ook dat alle IS-leden onsterfelijk worden? Zullen ze dat waarschijnlijk weer niet willen? En, ik weet ook niet of ze alle Amerikanen bijvoorbeeld onsterfing willen worden. Maar hun eigen uh, familie op zijn minst. Uh, en, en dat is geen... Wij denken dat dat een soort grap misschien bijna is. Maar dat is het zeker niet. Ja, ik snap Die, het, die, niet waarom... die mensen, de Wilds ja, ja, ja. van deze wereld, willen dit echt. Nou, die, die ken je natuurlijk. Die man die heeft er ook hele persoonlijke motivatie voor. is Zijn vader jong verloren. Die had hij geloof ik ooit... Wil die, die eigenlijk ook weer opwekken? Dat, zou ja. zijn, dat zijn bijna Griekse tragedies. Maar die gaan wel over zeg maar, miljoenen andere mensen die dat nu dus ook moeten willen. Ja. Maar we, we hebben het ook een keer gehad over bijvoorbeeld zo'n soort redelijk autonome autarkische samenleving. wat weer bijna terug gaat naar hippie-communes. Ja. Met z'n allen op een booreiland. Ja. de perfecte staat gaan nabouwen. Dus ja. er is een enorme haat tegen. Politiek in de zin dat politiek is te rommelig is. Geef mij een booreiland en geef me een smak geld en technologie, en dan kunnen we dat veel efficiënter. Ja, ja, ja, ja. Nou, zeg maar even de circle van ja, maar, Dave Eggers. Je bouwt een maar, maar campus en ja. binnen die campus is het leven echt vele malen prettiger en efficiënter. En het eten is beter. Ja. En je kinderen krijgen gratis onderwijs. Ja. En binnen die boundaries kan je dat systeem ook doen. En die mensen leven ook letterlijk in zo'n boundary. Die hele ja. Silicon Valley staat vol met campussen, met hekken ja, eromheen. Ja, ja, ja. Waarbinnen dat al lang een realiteit is. Ja. En waarbij hun eigen kinderen, dat vind ik dan altijd wel mooi... dat is ook misschien ook een beetje een broodje aap, maar... hun eigen kinderen gaan naar iPad-loze oh, ja. scholen, ja, ja, ja, ja. Die lezen nog uit boeken. Ja, ja. Want zij weten natuurlijk heus wel wat het beste is voor mensen. Ja, dat, dat, dat is... Zoiets las ik inderdaad, ja. laatst ook. Dat, ja. ze, de, dat zijn allemaal bedrijven die maken eigenlijk een soort heroïne... zo zou je het kunnen ja. zeggen. Ze ja. maken software en ja. hardware die verslavend zijn. Ja. Waar mensen echt... Addiction design, ja. dat ja. is ook niet eens een soort verhulde term. Ja, dat, dat is, is gewoon echt... letterlijk wat ja. het is. Maar hun eigen kinderen mogen het niet gebruiken. Ja. Ja. Nou goed, dus als we het over kwaliteit hebben... dan waar het onmiddellijk lastig wordt... is dat ze natuurlijk waanzinnig hoogwaardige producten maken. Oké, okay, maar goed, maar dat is wel... Uh, hmm. Wat ik interessant... Dit, dit is altijd... dat is die, Dit Silicon Valley. Ja. Dat is natuurlijk... Oké, okay, daar komen de hele grote dingen vandaan. Je ja. moet... Europa of Nederland of de rest van de wereld? Of misschien zou er een soort van uh, uh, Aziatisch design bestaan? Ik, ja. ik, uh, geen idee hoor. Ja, dat bestaat of zeker. Op, die Chinezen doen dit ook. Sterker uh, nog, die doen het op nog grotere schaal dan Silicon Valley. Nu, daar weten wij weinig van, omdat dat daar blijft. Yeah. Maar goed, die hebben echt een gesloten systeem gemaakt. Dus ja. dat, wat, waar wij wel eens bang voor zijn... ...afgezien ja. dat wij volgens mij ook in een soort gesloten systeem Ja, absoluut. <laughs> maar dat hebben ze daar natuurlijk absoluut gemaakt. Ja. Dus daar monitort staat gewoon permanent ieder verkeer. Op en ze hebben daar ook een aantal van die hele grote platformen... ...waar mensen niet vanaf komen. Dus nee. alles gebeurt op dat platform. Ja. en daar krijg je ook dat credits banden, als burger. Toch? Dus je verdient daar ook punten. Of je verdient dat punten he? door ja. gedrag. ja. Dat is iets waar ze volgens mij in Silicon Valley ook van dromen. Hoe kunnen we dat eens dus doen? Dat we elkaar gaan rekenen. Ja, dat doen ze het. toch? Ze doen het wel, wel. Maar, het, maar het heeft toch geen link met de staat? Ja, dus je hebt gelukkig nog niet een soort uh, uh, paspoort met credit. Uh, dus dat jij vandaag nou, ja, hebt, uh, iets hebt uitgegeven gelinkt. bij de McDonald's... en daardoor weer een puntje bij elkaar gesprokkeld, ik noem maar wat. Ik wil komen op, Facebook is toch wel gelinkt aan de Amerikaanse overheid... Alle Amerikaanse bedrijven zijn gelinkt aan de overheid. Jawel, maar wat nog niet, en dat gaat, dat duurt misschien niet zo heel lang meer, maar is dat daar waar ieders doel nu is in deze hele industrie om gedragsverandering tot stand te brengen, kijk de overheid zit natuurlijk ook te watertam om gedrag te veranderen. En daar ging het op die conferentie ook over, ging over het milieu en dus sustainability. What design, what design can ja, do, was en wat die zijn kunnen doen was. Roept iedere spreker is dat. A, de boodschap moet seksier. Dus het gaat weer gewoon over communicatieontwerp. En B, uh, we moeten mensen hun gedrag veranderen? Nou, en dan kan je zeggen, ja god, wat is daar nou mis mee? Mensen moeten zich ook anders gaan gedragen. Anders gaat die planeet naar de knoppen. Maar wie bepaalt wat het juiste gedrag is? Maar en is welk dat echt, regier, ik dat dat ik echt zie... mee Ja, Ik nou, weet niet is... of ik het daarmee eens ben. maar nee, ik ben het er ook niet mee eens. Volgens maar... mij gaat de, uh, de planeet niet naar de knoppen... door het gedrag van individuele mensen... Volgens mij gaat het naar de knoppen door bedrijven. Nee, het gaat ook het uiteindelijk. De vervuiling komt voornamelijk bij grote bedrijven vandaan. Ja, dat is waar. Als je daar gaat veranderen. Ja. Dan kan je kan zeggen: ja, alle, alle mieren moeten zich veranderen. Nee, ja. dat is helemaal niet waar. Nee, maar dat is een beetje of je het vanuit de bodem of vanuit het. De... Als je het als systeem ziet, okay, dan is het gedrag wat mij... wij met elkaar vertonen. Ja. Even als samenleving, zeg maar. maar volgens burger, mij, als maar... alle mensen plastic zakjes gaan recyclen... en alles ja. perfect gaan recyclen, ja. is dat een druppel op een gloeiende plaat. Nee, hoor. Als de industrie niet verandert, dan maar maar helpt dat geen ene Maar daardoor verandert de industrie. Reden. Dingen hebben natuurlijk een hele duidelijke systemische relatie. Als de... Ik vind dat nog steeds een van de meest geniale maatregelen die er concreet zijn genomen. Is gewoon 10 cent of een kwartje voor een plastic vragen. Ja. En wat gebeurt er daardoor? Ik geloof dat er 85% minder plastic zakjes... Ja. Dus de plastic zakjesindustrie zal iets anders moeten gaan maken ja. dan plastic zakjes. Want ja, maar ze gaan niet minder plastic maken. Jawel, zeker wel. Nee. Ja. Ze gaan andere plastic dingen maken. Nou, niet per se. <laughs> nee. Dat kan. En, en, en Kijk, weet je wat het is? Wist je dat de, de, een goed milieu begint bij jezelf? Dat is een soort van zo'n yeah. campagne. Ja, die is, is gestart door het bedrijfsleven. Ja. Dat is geen overheidscampagne. Nee. Dat is het bedrijfsleven wilde de schuld van ja. het milieuprobleem bij de, bij de mensen leggen. Ja, dat waar, en dat is gelukt, want ja. nu gaat er een heel congres daarover. Ja. In ja. plaats van, hoe kunnen we bedrijven veranderen? Want ja. daar zit natuurlijk het probleem. Nou, dan ging het daar eerlijk, eerlijk bij Word Design Can Doe... ging het daar ook zeker wel over. Oké, okay, maar... Maar, Ja. Het, het, ook dat... Kijk, wat bijna niemand daar durft aan te stippen... is dat er maar één manier is. En dat is gewoon minder spullen. Dat, dat is gewoon echt heel simpel. ja. En wat iedereen nu aan het zoeken is, is een soort gouden pil van... nee, meer spullen, wel heel veel economische groei en welvaart... Ja. maar betere spullen. Ja. En met beter bedoelen ze dan duurzamer gemaakt. Ja, ja, ja. Dus er zegt niemand, waarom niet een lamp die 60 jaar meegaat? Waarom niet een auto waar 80 jaar... want dat is niet het systeem wat wij hebben. Er moet ja. natuurlijk wel om de vijf jaar een nieuwe auto komen. Ja, ja, ja. En een nieuwe zonnebril en wat je allemaal... Ja. Ja, dat, dat, zolang je daar niet aan wil, uh, kan je volgens mij alles wel duurzaam maken. Dat was ook het verhaal van een meneer van IKEA. Die een, een enorm juichverhaal over hoeveel duurzamer zijn productieprocessen waren. En hij noemde een democratic design en een, een ja. prachtig verhaal. Maar het doel is wel om van de 4 miljard producten die ze nu per jaar verkopen. Volgend jaar moet het er 5 miljard zijn. Precies. Ja, ja, ja. En dat is wat John Thackara zei. En die zit dan op zo'n congres. en Die zegt, nou, we hebben 20% minder hout gebruiken we nu in onze meubels. Maar de omzetdoelstelling is om, om, om te verdubbelen, volgens mij. Ja, ja, ja. En daar dus zit iedereen dan bij. En minder? die mensen krijgen een waanzinnig applaus. Ja. Hoe knap ze dat allemaal doen. En hoe innovatief. Maar uiteindelijk... Ja, het zit... ja maar zie je wel dat het dus bij die bedrijven zit. Het kan die bedrijven geen reet schelen. Nee. Nee, en het zit in zoverre bij ons dat we... Wij gaan ons gedragen naar het model wat ze ons graag. Kijk, mensen voorhouden. zijn gewoon super makkelijk te manipuleren. Ja, exact. Leg iets moois voor ze neer en ze ja. willen het hebben. Ja. Dus ik vind dat je dit soort verantwoordelijkheid dus helemaal niet moet leggen bij individuen. Nee. Dat is gewoon, vind ik echt fout. Nou, het is niet een zin. En daardoor krijg je die. Uh, is er een gebrek aan regelgeving? Van, nee oh, dat komt wel ja. goed. Ga je burgers maar opvoeden. Ja. Hè, die doen dat dan wel. Nee, maar dat ben ik met je eens. Nou, het moet allebei. Ja. ja. Hè, het is natuurlijk ook zo ja. dat als mensen inderdaad minder winnen... dan, uh, ja, dan is er ook minder uh, aanbod. Ja. Maar ja, god, het zijn, het zijn lastige dingen. Ja. ja. ja. ja. Ik weet... Nou ja, als mensen minder willen. Maar Wel, bijvoorbeeld, dat ik, ik op, ik, ja, die stort... dingen zijn toch zo gemaakt. Mode, het werkt nu eenmaal zo dat je telkens weer nieuw wil. Toch? Nou, het, het systeem is om die reden bedacht. Ja. Dus je moet, als je echt verandering wil... en daar zit wat mij betreft ook de echte disruptie... Ja. dan moet je toch op systeemniveau iets slims doen. Ja. Dus het feit dat er nu vier modecycli per jaar zijn, minimaal... Ja. Ja. Dus ik ken ook mensen die in de industrie werken. En die zijn nu alweer bezig met de collectie voor, weet ik veel, wat zal het zijn, winter 2018 of zo. Ja ja, ja, ja, ja. Dat mechanisme, dan kan je wel zeggen, nee, we moeten minder katoen gebruiken in die collectie. Dat is allemaal heel leuk, dat helpt ook heus wel een beetje. Ja. Minder water voor de katoenproductie. Maar het feit dat we vier keer per jaar nieuwe kleren moeten, dat blijft overeind. Ja. En daarmee... Hou je dus ook altijd een Primark die zegt. Ja, jullie hebben wel wij maken het gewoon goedkoper. We ja. zetten ze vol in op prijs. Ja. En mensen gaan daar als een gek voor. Ja. En je zou dus inderdaad die langdurige kleding, de meer die langer meegaat. Maar goed, daar zit niemand op te wachten. Nee. Want je wil niet een t-shirt wat nee. tien jaar goed blijft. Nee, en het, het zorgelijke vind ik, uh, want dat, dat vind ik wel echt zorgelijk, is dat die meneer van IKEA ook zei. Want hij wist het heel mooi te verpakken. Het doel is niet van ons om meer spullen te verkopen aan mensen die ze al hebben. Het doel is om mensen die niks hebben, aan hè, wat jij laatst ook in een gesprek zei: ja. fantastische meubels voor een lage prijs te bieden. Ja. Je had het ja. toen over Griekenland. Dat lijkt een prachtig streven. Die, ja. Arme donders in Bangladesh hebben ook recht op een billy boekenkast. Dat is onze missie. Ja. Ja, waarop ik dan denk, nou sluit dan alle vestigingen in West-Europa en Amerika. Want dan is oh het ja, een blijkbaar mission klaar. complex toch? Ja, ja, ja. Of, of ga daar duurdere producten maken die langer meegaan. Ja. Maar dat doen ze natuurlijk niet. En daarbij halen ze daar ook helemaal niet hun omzet. Ze halen nee. onze omzet, hun omzet gewoon hier. En ja. in Amerika en in uh, rijke Aziatische landen. Maar, de, maar er komen zoveel aspecten bij. Hè. Dus, um, de, het was een heel interessant verhaal. Het is jammer dat je niet het niet hebt gehoord, dus ik zal... Het was de, de lead design, uh, de design manager bij Ikea. Ja. Nou, die was onder andere heel trots op een innovatie waarbij ze producten een, een unieke signatuur kunnen meegeven door okay. middel van slimme algoritmes. Dus Piet Hein Eek heeft volgens mij die wordt dan opgetrommeld en die heeft dan een soort houtprint-achtige uh, ontwerp gemaakt, ik geloof voor Tedo of. Oh, wat ja, ja, ja, ja. In de, nou, de computer kan dan uiteraard en met hele moderne productiemethoden kan je zorgen dat alle handdoeken verschillend zijn. Okay. En dat noemen ze de behoefte van ons als Westerse consumenten aan het individuele, de ja, signatuur. Ja, ja, ja. Maar nou is natuurlijk het ironische dat dankzij IKEA alle vakmanschap die er was bij meubelmakers en hè, dus lokale culturen, dat je in Brabant, dat je andere interieur's had in Friesland, die is weg. Ja. En ze doen er ook alles aan om die weg te halen. Want ja, iedereen moet dat ja. Scandinavische interieur hebben. Met die strakke hoeken. En ja. die, uh... Maar nou voelen ze dat dat niet werkt. En dan krijgen we dus hele ingewikkelde productieprocessen. Omdat zogenaamde unieke. Dus er waren ook fases die allemaal net iets van elkaar afweken. Om het menselijke dan weer na te bootsen. Ja. Nou, dat is mijn definitie van bad design. Oké. Okay. Dat is nou echt wat kitsch is. En wat... Ja, Oké. Okay. Dus je maakt eerst iets kapot en dan ga je daarna op een heel, totaal artificiële manier die heel veel energie ook weer kost, ga je proberen dat te hercreëren om ons weer het gevoel te geven dat we weer iets hebben gekocht wat bijzonder is, waar je nee, een band mee Nee, ja, ja, We willen dat bijzondere. Nou ja, ik, ik zag laatst een lezing van iemand die. Ik Denk trouwens ook niet dat het gaat werken. hoor. Gepersonaliseerde kleding, of jurken, yeah. die kan je bij haar bestellen. Yeah. En dan kan je dus zeggen, nou, ik wil zo'n kraag en hij ja. moet zo lang zijn. Het ja. moet geen jurk zijn, maar een trui, geloof ik. Ja. En zo en zo moeten de mouwen zitten. Of zo. Nou, je kon een aantal dingen ja. aanpassen. Ja. En bepaalde, misschien, ik geloof dat je bepaalde brei-patronen ja. ook erop kon laten. Ja, dat lijkt me geweldig, toch? Ja. Niks mis mee. Oké, okay, oké. Okay. Nee, maar maar wat dat is, is, ik, is dat dan verschillend uh, van wat ik doet? Ja, dat doet? is heel anders, omdat je daar... Massaproductie aanpast aan individuele wensen ja. en behoeftes. Ja. Kleding past mij ook altijd slecht. Okay, Daardoor ja. draag je het misschien minder lang. Dat is ja. zonde, of het gaat minder lang mee, of het staat net niet lekker. Ja. Nou, okay. Dus ik vind het heel fijn als je massaproductie zo kan aanpassen. Dat je zegt ik wil hem net even wat anders. Ja. En als dat geen milieubelasting, dan lijkt me dat absoluut. Ja, en dit wel. was ook vanuit milieu. Het gaat in zoverre over kich, omdat het zegt die fasen lijken wel allemaal een eigen signatuur te hebben. Dat, dat waar mensen okay, een relatie mee opbouwen... Yeah. gaat natuurlijk over de hand yeah. van de maker. Dus de, ik kwam geloof ik ook uit gesprekken die je had... met die collega van jou bij Fabriek. Uh, die zei ook, en ik denk dat we dat allemaal herkennen... de meest waardevolle dingen in je leven... zijn de dingen waar je een relatie mee hebt. Het yeah. is meestal persoonlijk, er zit een verhaal aan vast... Ja. Uh, die gekleide asbak uh, van je kinderen, die bewaar je, weet je wel. Ja, ja, ja. Of, Dat is niet omdat het het beste ontwerp is, ook niet het mooiste... maar daar zit het meeste verhaal en misschien zelfs wel mythologie achter. Okay, ja, ja. Als er nou straks op scholen wordt gezegd... die handarbeid, waarom stoppen we daar niet mee? Er is hier nu een machine en die maakt echt... en dan lijkt het net alsof die kinderen allemaal hun eigen... dat is wat hier gebeurt... Of hier, kinderen, Google maar een leuk modelletje en dan ja. gaan we 3D printen. En dan gaan we 3D printen <laughs> ja. en dat is allemaal... Oh, handvaardigheid. vaardigheid, vaardigheid in 3D printen. En, en, en Het gaat me er niet om, dat ik ja, tegen die technologie netter. ben. <laughs> het is veel netter, Oei. het is beter voor het milieu, weet ik het. het... Nee, Sterker nog, waarom zijn waar die kinderen plukt. überhaupt nog zo'n lelijke asbak? Ze maken helemaal geen asbakken meer, dat mag nee. natuurlijk al lang niet Nee, maar. Uh, uh. Maar waarom zou je ze niet gewoon zo'n Ikea-ding laten 3D-printen? Want dat is beter ontworpen. Het ziet er beter uit. Ja. Het gaat toch juist om die afwijkingen die ontstaan door ja. imperfectie. Ja, ja, ja. En dit zijn dus robots die imperfectie gaan inbouwen... Ja, ja, ja, ja, ja. om ons de illusie te geven ja, ja, ja. dat we met een mens te maken ja, ja. hebben. Oh, oh, oh. Cynisch is het eigenlijk Eigenlijk allemaal, wel. Ja. Ja, ik vind het nee. eigenlijk een hele rare... Ja. Maar ze waren er heel trots op. Het is technisch weer heel knap. Ja, uh... Maar hij was volgens mij ook heel knap uh, of, of heel trots op het idee... dat hij zei, ja, we hebben natuurlijk... Hè, want IKEA is geniaal als je het over kwaliteit hebt in massaproductie. Ja. Dat is ook echt indrukwekkend. Ja. Met een superklein team weten ze dingen met redelijk weinig producenten... met wie ze langdurige relaties hebben... weten ze inderdaad de hele wereld aan redelijk goede spullen... voor een prima prijs te krijgen. Wil, dat is niet niks of zo, nee. hè? Nee, het zijn ook wel spullen die volgens mij, in elk geval, volgens mij, zo lang, nou, niet zolang ik leef, maar er staan bij mijn ouders volgens mij Ikea-meubelen ja. van toen ik echt een kleine ja. uk puk was. Ja, die zeker. staan er nog steeds. Ja. Een, oh, een boekenkast dan, ja. verder niks. Of was dat een lunde, ja. Nee, maar er zijn dus maar wel ja. dingen die helemaal niet zo heel... Slecht zijn en je kan overigens natuurlijk met de meeste spullen eigenlijk heel lang doen. Ja, ja. Alleen ja, als je die winkel ingaat, dan koop je een nieuwe. Ja. Eh, ja, en ik heb, ik en heb naast wel... die ene, want dat is ook, vind ik ook ja. nog zoiets wat met duurzaamheid wel te maken heeft, de, de routing van die winkels is zo gemaakt ja. Ja. dat je komt voor product A. Maar je neemt ABCD D mee. Ja, want dat ligt er nou toch maar. En dat is natuurlijk heel geraffineerd gedaan. Dat heeft ja. niks te maken met dit heeft u nodig. Het nee. heeft te maken met Nee, nee. Je zou gek ja. zijn als je het niet doet. Ja. Ja. En ik, ik heb zelfs spullen. Want ik trap er net zo hard in als iedereen hoor. Ik heb spullen staan. In ons rommelhok. Ik denk het staat nog in het plastic. Waarom hebben we dit ooit gekocht? <laughs> Weet jij nog wie dat heeft gekocht en wanneer? Ja, dat, dat is wel het toppunt van, en dat ligt in die zin, ligt het natuurlijk wel niks zo goed aan mij, maar ik ben ook een zakker. Weet je, als je in die winkel word je hebberig. Ja, maar, goed, maar, maar hier mee, aan... hiermee bedoel ik, dit, dit is volgens mij een goede illustratie van wat ik net zei. Ja. Je kan het niet, je moet het niet bij mensen leggen, je moet het bij de bedrijven leggen. Nee, ik ben dat met een je eens. Daar zit het probleem van verspilling ja. en niet bij de mensen. Nou, beiden. Kijk, ons gebruik van die spullen is uiteindelijk wat de vervuiling oplevert. Dus daar kan je net zo goed beginnen. Je zal het op alle niveaus moeten doen. Het heeft met wetgeving te maken. Maar het heeft ook met transparantere missies en visie te maken. En, maar ook dat ik als ik zo'n winkel doorga, toch moet denken, ik kwam voor A. Ik kom met A buiten. He? Dus het heeft ook wel degelijk toch ja, met een soort beheersing ja, ja. te maken. Weten dat je wordt gemanipuleerd ja. op dat moment. En dat vind ik trouwens ook altijd zo paranoia klinken, maar het is wel waar. Je wordt gewoon, Er is een ander deel van je hersens wat wordt aangesproken. En, en dat bypass, dat, dat verstandigere deel, dat als ja. je thuis komt, denk je, zegt, ik heb een auto vol. En wat Pauline ook tegen mij zei, ik heb veel meer geld uitgegeven dan ik wou. Bij de kassa heb je een ja. soort kater. Maar daar kan je ook niet meer terug. Maar nee. dan leg het maar even terug, al die spullen. dan kan je nog een half uur... Dus dat levert ook altijd een beetje een soort hoofdpijnachtig ding op. En dan denk je, oké... Okay. We ja, <laughs> hadden ja, ja. het helemaal ja. zitten berekenen op de website. Ja, Toen gingen ja, ja. we de winkel in. En het is toch twee keer zo deur geworden. Ja, ja. Ja. Nou ja. Maar een ander ding wat ik er toch ook nog wel even over wil zeggen... is dat wat wij zien als het ontwerp dat zie je dus zelfs op die conferentie weer. Mensen, ik wil niet zeggen dat ze allemaal aan het juichen waren... maar zijn echt onder de indruk, dat voel je... van die designmachine die Ikea is. Ja. Maar het echte design zit hem ook in de routing van zo'n winkel. En ik vind dat we daar veel te weinig over hebben. Oké. Okay. Het ja. gaat niet alleen over dat hij nu een nieuwe uitvinding heeft... met een scharnier waardoor je nog maar de helft van de stof nodig hebt. Dat is een mooi verhaal. Ja. Het echte verhaal is, het design om dit te slijten aan uh, mensen in Bangladesh. Om de winkels zo in te richten nou ja, dat je met vier kijk, producten... Er wordt niks de mensen uitkomst. in Bangladesh gesleten. die werken voor ons. Hè? Dat, ja, maar onze willen, maar dat is ook de markt. Dat is gewoon het oude Henry Ford-model. Dus ook de mensen die bij Ikea werken... de missie is dat ook zij aan de Ikea-spullen gaan. Waarin is Ikea dan uniek? Want dat is in de mode-industrie helemaal niet zo... Nee die zitten helemaal niet te wachten op dat die mensen daar rijker worden. Nee, die, vind, nee, die vinden het wel prima dat ze slaven hebben. Dat is ook waarom... In, ja, op die manier, ja. De Grieken hadden, de, hadden al een stoommachine uitgevonden. Ja. Maar die zagen ze helemaal niet in waarvoor ze die moesten nee. gebruiken. Nee. Want ze hadden toch slaven. Ja. Precies diezelfde mentaliteit ja. heeft de mode-industrie. Ja. Nou, het moeilijke is altijd op welk niveau tref je dit wereldbeeld nou echt aan. Ik, wat ik interessant vind, ook in alle gesprekken over kwaliteit... is, ik had namelijk ook als antwoord willen geven... wat is kwaliteit uiteindelijk? En, ik, ik heb jou dat verteld, maar ik zal het voor de podcast nog maar even halen... omdat Charlie het over dat Zen in The Art of Motorcycle Maintenance had. Oh ja, ja. Wat ik dus heb herlezen, omdat dat boek ook op mij toen toch wel grote indruk maakte... ondanks dat het niet zo goed geschreven is, maar... En dat heeft heel veel te maken met liefde in je werk stoppen. En dus één worden met het project wat je aan het doen bent. Wat je ook flow zou kunnen noemen. Omgaan met teleurstellingen in dat werk. Dus dat heeft heel erg met een soort levenshouding te maken. Hoe kwam ik daar nou op? Oh ja. Dus ik vind goed ontwerp zie je vaak in dat iemand het echt... Passie, overgave, liefde voor detail, dat soort kwaliteiten. Ja. Voorzichtigheid, consideratie. Nou, ik geloof dat ook die mensen die bij Ikea werken en ook die mensen die bij Uber werken, echt hun werk naar eer en geweten yes, en liefde zeker. voldoen. Dat zie je ook al. Kledingontwerpen ook. ook. Tuurlijk, de echte moderne. Dus moda's. het probleem is ja. toch dat die definitie wel klopt. Ja. Want daardoor ontstaat kwaliteit... maar daarmee heb je nog steeds geen holistische systemische kwaliteit. En, ja. en dat is iets waar ik altijd mee bezig ben. Om daarover na te denken, hoe bereik je... Um, en op welk niveau moet je dat doen? En dus dat heeft ook met de CEO te maken... maar ook met de politiek en ook met de consument... en ook met de burger, wat weer wat anders is dan de ja. consument. Of moet je zeggen als je dat zo breed gaat bekijken... dan word je gek. Ja. En betrek het in godsnaam juist op het kleine. Dus maak het zen en zeg... de hele wereld bestaat alleen maar als jij daarover nadenkt. En maak het klein en zorg dat je je werk goed doet... Maar ja, we werken is, nou helemaal in complexe systemen. Ja, oké, okay, en... maar het is ook wel een van de kritiekpunten op zo'n congres als What Design Can Do. En zeker toen, ze hadden toen eentje van, wat kunnen we doen om het vluchtelingenprobleem vruchtel, ja, op te lossen. Ja, oplossen. Dat... Nou ja, en daar ja. is terecht nogal wat kritiek op ja. gekomen. Van hoezo denk jij dat ja, jij als, als verwend designertje ja. in de Randstad... Ja. zoiets complex als het vluchtelingenprobleem ja. kunt ja. oplossen? Voordat je het weet, maak je het erger ja. met je... Maar ja En vergeet niet dat, dat dat is, dus ook daar niet per se de schuld van de ontwerper. Want ik had dat dit jaar, dus precies hetzelfde. Er zitten ja. inderdaad 200, 300 hartstikke fijne mensen, maar allemaal blank en jong en hoogopgeleid en veel zwarte brillen. En het is allemaal ja. eigenlijk elkaar applaus te geven. Ja. Maar het feit dat zij met deze challenge aan de slag gaan, waar 900.000 euro mee te verdienen, viel los het klimaatprobleem op. Het is ook altijd degene die de vraag stelt. Om te beginnen... Nee, ja. zijn dit helemaal geen vraagstukken... die vragen om een oplossing. Dat, is al, dat betekent al dat je het niet als systeem hebt bekeken. Ja. Het gaat over interventies... in een waanzinnig complex ja, ding. Ja, precies. Ja. En dat hele... dat die Morozov noemde dat prachtig... ik vind dat een heel mooi woord solutionisme. Oké, okay, ja. En dat, eigenlijk kan je dat samenvatten met... als jij een hamer bent, wordt de hele wereld een spijker. Ja, ja, ja. Maar je weet één ding zeker... is je, je creëert meer nieuwe problemen dan dat je kleintjes oplost. Omdat je eigenlijk inzoomt op één heel klein aspect... van wat er niet goed gaat. Ja. Maar is altijd onderdeel van iets wat veel groter is. Ja. En als je dat overzicht niet hebt... creëer je iets wat waarschijnlijk weer allemaal nieuwe dingen met zich meebrengt... die weer problematisch worden. Nou ja, en onder... Dan kan weer een andere ontwerper dat nou ja, gaan oplossen. Maar is het problematisch of is het... Nee, je moet dingen helemaal niet zien als problemen. Nee, nee precies. Want ik denk dat als je kijkt naar... Laten we zeggen dat we sinds de Tweede Wereldoorlog toch best wel een designcultuur hebben in het Westen. He, er, wordt, er worden problemen opgelost met design. Ja, maar er worden ook problemen gecreëerd met design. Ook, maar, als je, maar als je gaat vergelijken met de, de standaard van leven van net na de Tweede Wereldoorlog en nu. Ja, ik vind dat altijd een hele moeilijke. Of hoor. vlak voor de Tweede Wereldoorlog als we uh, uh, he, Dan denk ik. Nou. Er zit toch wel wat progressie in? Ja, ik vind, dat, ik vind het hele idee van progressie heb ik wel moeite mee. Um, maar goed, dat is misschien. Ja, alleen dan nou dat, ook een dat, te dat ding, mensen maar... kunnen gaan studeren als je uh, uit een. Uh, nou, dat je niet wordt wat je vader is. Dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat was vroeger vanzelfsprekend. Ja. Als je vader arbeider, dan word je arbeider. Het klassensysteem is weg. Dat is ja. toch fantastisch? Tenminste, vind ik nee, hoor. Nee, maar dat, dat vind ik ook. Dat er uh, geen echte armoede meer is in Dat vind, uh, in vind ik ook, Nederland. maar ik denk als je nogmaals een soort... wat systemischere kijk hebt op het geheel, dan... Uh... Kijk, ik vind het sowieso lastig om tijdperken met elkaar te vergelijken. Okay. Dat vind ik heel moeilijk. Ja. Um, maar, maar wat het misschien wel het belangrijkste is... is dat als je helemaal besluit dat... De samenleving maakbaar is. Ja. Dat is ook de geboorte van het ontwerp. Mm -hmm. Dingen zijn maakbaar. Uh, dan kom je in een soort vliegwiel terecht... van revolutie op revolutie. Uh, dus het enige... Natuurlijk, als er arbeiders... in, in textielfabrieken... Hè, kinderen van elf... Uh, dan kan je zeggen... we hebben het nu beter. Dat hebben we opgelost. Je kan daar ook een andere visie op nahouden. En zeggen vanaf welk moment... De westerse samenleving is natuurlijk toch een van de weinige samenlevingen... die dat idee van permanente verandering... Ja. Um, hoog in het vaandel heeft zitten. De meeste ja. culturen tot op dat moment, ook de onze... Ja, ja, ja. waren redelijk statisch ja. Ja. Ja. Ja. Ja. en dus dat, Zo doen we dat nu eenmaal. Zo doen we dat, maar alles hangt ook samen. Dus de natuur en de mensen is niet gescheiden... Objecten, Subjecten zijn niet gescheiden als één geheel. Nou, nou dat zijn is we... niet helemaal waar. Ja, Zeker waar. niet dat mensen met cultuur... Nee, mensen stond boven de natuur, hè? Nee, dat is juist uh, In een... de westerse cultuur altijd. Katholieke of het christelijke geloof... Het christelijke, dat, het christelijke letterlijk geloof, wel. Boven uh, de, de... Ja, ja. Maar, maar alle andere culturen op de wereld... Nou ja, Kijken het... het uh, nee, islam ook... Jodendom ook, daar ja, dat komt dat ook, ook vandaan. Het is relatief jong, hè? Ja. Het is relatief jong. Ja. Maar dat is best een groot deel die niet juist samenleeft met de natuur, maar de natuur onderworpen ziet aan zichzelf. Nou, of in ieder geval een complexe symbolische relatie met die natuur heeft. Ik zeg, natuurlijk weten ja, mensen ik het ook zeggen. Nee, maar zo moet je het denk ik zien. Mensen weten heus wel dat ze anders zijn dan de natuur, maar ze voelen zich er ook onderdeel van. Ja. En, en eigenlijk kan je een cultuur wel zien als het omgaan met de omgeving. Dus dat zijn natuurlijke factoren, maar ook het klimaat en feitelijk op het moment dat wij hebben bedacht dat we dat allemaal kunnen begrijpen, dat daar wetmatigheden aan, aan te grondslag liggen en dat wij dat kunnen overstijgen door dingen te weten. Dus door de wetenschap, als we weten wat het klimaat is, kunnen we er ook wat aan doen, en daarmee begint ook eigenlijk het ontwerpen, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus Het zijn menselijke ingrepen om dingen die al als systeem functioneerden... te verbeteren. Ja. Uh, dus de stoommachine is een prachtige uitvinding. Ja. Hoe wij daar vervolgens mee omgaan. He, waardoor je dus dertienjarige kinderen... want anders werkt die machine niet goed. Dus moet dat weer gerepareerd worden. Dus zijn we nu weer aan het repareren. Wat we... Dus daar kom je nooit uit. Ja. Dus in die zin vind ik progressie een moeilijk begrip. Het begrip progressie betekent dat wij een cultuur hebben die dat ziet als iets. Ja, volgens mij het is dat zegt iets, iets over die strijd. Want, want het is ook helemaal niet waar dat uh, die uh, maatschappijen cyclisch waren. Er is altijd verandering geweest. En er is al verandering. Maar, maar misschien niet... een iets kritischere houding ten opzichte van verandering. Ja, nee, dus juist de, minder de, kritisch. Het hele woord kritiek nee, bestond. Vroeger was er een kritischere houding. Nee, juist denk ik niet. Het hele begrip kritiek bestond niet. Je kon dingen niet van elkaar scheiden. Okay. Dat een, is waar. God ook. Als er een betere schep kwam, dus de, de schep ja. was er... Ja. maar er kwam een betere, ja. nou dan werd dat best wel omarmd. Ja. De vraag is alleen, wie mocht er een nieuwe schep bedenken... Dus dingen veranderden super, super sloom. Dat ja, kwam langzaam, op, ja. Omdat je niet zomaar mocht ingrijpen. En dus het, het, het paradigma is in primitievere, dat is dan al het woord wat we daar aan geven, culturen, zie je dat er is een soort stilzwijgende afspraak is over wie er uh, in verbinding staat met het goddelijke, wie welke rol vervult daarin, wie het werk doet. En hoe dat werk gaat. En dat is al heus wel eens iemand zeggen zijn geest die gaan. zei: als we het zo doen, gaat het net even sneller. Dat geloof ja. ik meteen. Maar daar werd niet systematisch over nagedacht. Nee, het kwam gewoon van, voort ja. vanuit het gebruik van gereedschap. En en, je verbeteringen. en al die dingen stonden in dienst. En ik denk dat dat. Ik, ik, ik, ik vertel dit overigens allemaal niet omdat ik denk dat we nog terug kunnen hoor. Dus uh, daar gaat dit terug niet over. Terug waarheen ook dan? Nou, terug naar misschien jezelf zien als een wezen wat een aantal fundamentele behoeftes heeft. En als daaraan voldaan is, dan is dat genoeg. Oké, okay, dus eigenlijk waar je voor pleit is dat we wel wat eerder tevreden zijn. Ja. Is dat een, uh, er geldt dat dan voor alles? Is dat ook een soort van, bijvoorbeeld ook voor werk? Een, ja. een lager, amb lekkere ja. ambitieloosheid? Nou, werk moet, zou in dienst moeten staan van het voldoen aan je fundamenteel menselijke behoeftes en naar ja. de Ikea gaan, is er daar gewoon niet een van. Nee, dat het is een klopt, gecreëerde ja. behoefte. Ja. En dat geeft verder ook allemaal niet. Anders voor het lijkt het wel alsof ik enorm puriteit. Maar Maar wat, de reden dat ik het vertel is... Ik, ik, ik ben toen in Engeland geweest op een uh, transition design... Uh, conferentietje nou, Een werkweek was het eigenlijk meer. En, en daar vertelden ze over een soort framework... wat men wel wijzer maakte in de zin van... De, er is een prachtig overzicht van alles waar wij behoefte aan, aan hebben. En als ik jou dat ja. laat zien, dan zeg je... God, dat komt eigenlijk perfect overeen met wanneer ik inderdaad gelukkig zou zijn. Okay, dus ja. je hebt goede sociale relaties. Je kan voor je kinderen zorgen. Je ja. hebt Vijf, vrijheid opgeving. om bepaalde dingen te doen. Nou, goed. Dat ja. is echt een heel kort lijstje. Okay. Al die andere dingen waar we het over hebben... Ja. gaan helemaal nergens over. ja. Natuurlijk kan je een app ontwikkelen om te zorgen dat mensen om een file heen kunnen rijden. Dat is hartstikke handig. Maar ja. in the end ging het erover dat iemand naar zijn werk wou... Ja. wat een uur verderop lag, om aan geld te komen... Ja. om aan die menselijke behoeften te voldoen. Ja. Nou, dat, dat is ergens een hele benauwende gedachte, maar het is ook een hele bevrijdende gedachte. Als je teruggaat naar die behoeftes, dan kan je gaan nadenken over... kunnen we het niet ook anders inrichten... Ja. En natuurlijk kan je het anders inrechten. Want er zijn hele volkstammen die dat al doen. Ja. Dat, die, die conferentie was op tien op, uh, minuten... van een, een van de eerste stadjes in Engeland... die compleet duurzaam leven. Dat heet okay. een transition town. En dat komt natuurlijk ook weer niet voor niks uit de jaren 60. Maar dat hele dorpje leeft compleet energie-neutraal. Ja. Heeft een fantastische vorm van bestuur zonder burgemeester. Maar met een soort dorpsraad waar iedereen welkom is en men bedenkt met elkaar... het komende jaar hebben we iets meer behoefte aan dit... iets minder behoefte aan dat. Hoe zit het met de woningen? Hoe zit het met de wegen? Hoe zit het met publieke middelen? Dus die besturen elkaar. Nou, dat kan uiteraard alleen maar op een bepaalde schaal. Je kan niet zeggen heel Groot-Brittannië moet. Dus, dus die dingen hebben te maken met scalability. Ja. Wij kunnen op CMD Amsterdam zeggen... we kunnen deze organisatie... tot een heel prettig, goed functionerend organismen maken. Ja. Of dat dan ook binnen de HVA kan, en of dat kan binnen alle HBO's in Nederland, dan heb je het alweer over een ander systeem. Maar het interessante is dat je op dat niveau uh, zowel medestanders kan ja. vinden, als ook mensen kan vinden die zeggen, zullen wij het anders doen? Ja. Nou, daar worden al die sharing economy dingen ook interessant. Hè, kunnen wij inderdaad niet samen afspreken dat we één auto doen? een systeempje bedenken ja. waardoor we die auto kunnen delen. Of kunnen wij tips uitwisselen over het braden van uh, kerstvlees... of hadden we het toen over. <laughs> nou goed, ja, ja, dat kunnen we. Ja. En heel lang leek ook die technologie de belofte te bieden... van dit maakt dat allemaal mogelijk. Dat ja. is nog steeds zo. Alleen ja, ja. je ziet dat er een paar hele slimme jongens zeiden... Eh, god, die hele platform-economy, dat is heel interessant. Ja daar kunnen wij geld aan verdienen. Ja, ja, ja. Dus Uber is eigenlijk niks meer dan iets wat eerst bestond... als platform ja. om mensen hun auto's te laten delen. Ja, ja, Duurzaamheidsidealisten. Ja. Uber denkt, hé, maar dat kan ook heel anders. Ja. Dat was, je weet het toch al Airbnb ook? is ja, ook Ja, exact. Hey, je hebt je huis uh, vaak niet nodig. En het is een veel leukere manier van reizen. Je zit ja. tussen locals. Ja. En je ziet hoe zo'n systeem dus vliegensvlug ja. uit de bocht vliegt... en eigenlijk nog erger wordt dan wat we hadden. De, dus nou ja, daar, daar kan je dus heel pessimistisch van worden. Je kan ook heel positief van worden. Als we het niet te snel zien dat we nu uitontwikkeld zijn met dat web... Hè? Ja. Als we, dat we ook niet uitontwikkeld zijn met het systeem waarin we Wij wonen, zijn, werken, leven, vrij en noem maar op... dan denk ik... Maar, maar dat is volgens mij waar, waar je denken toch moet beginnen. Ik het, denk dat dingen als, als Uber bijvoorbeeld en Airbnb hebben mij bewuster gemaakt van de samenleving waarin ik leef, ja. van de waarde daarvan. Ja. Dat had ik helemaal niet door. Nee. Ik woon gewoon, weet ik veel, ja. dat, dat, dat dat een nuttige omgeving is. Maar als je dan ziet dat een hele, hele stadsdelen of zelfs hele steden... Ja. eigenlijk is... geen, ja. geen samenleving meer zijn, nee, nou, maar alleen maar gevuld... Het centrum van Amsterdam ja. is geen samenleving. Nee. Nee. Dat is niet iets waar mensen wonen, nee. dat is iets waar toeristen een paar dagen Precies. komen en weer weggaan. Ja. Nee, en, en in meer, dat, dat, dat, dat is, is absoluut die een worden. beweging die gaande ja. is, ja. ja. En dat, dat, daarom vind ik dat idee van progressie, om daar nog even op terug te komen, toch ook interessant. Ja. Omdat ik denk dat je dat idee zit ons eerder in de weg dan dat het ons helpt. Uh, natuurlijk is er soms op puntje A progressie. Ja. Maar wat wij vaak niet doorhebben, omdat ja. we zo'n korte termijn blik hebben... Mm -hmm. is dat we iets anders weer aan het verliezen zijn. He, dus het fijne is Airbnb. Hartstikke goed voor de stadseconomie. Ja. Uh, mijn zus doet het ook. God, die kon opeens uh, de benedenverdieping verbouwen. Mensen gaan er anders door leven. Ja. Ja. Hartstikke positief zou je kunnen zeggen. Progressie. Ja. Uh, maar die andere kant hadden we even niet op het vizier. Hè. God, over vijf jaar ja. is die hele stad een pretpark geworden. Weet de gemeente ook niet meer hoe het moet. Uh, ja. Moeten we student, uh, of toeristen bijna gaan wegjagen? Nee, hoe doen we ja. dat dan weer? Nou, solutionism komt erop neer dat er nu alle ontwerpers. Misschien is het wel het thema van volgend jaar op What Design Can Do. Hoe houden we onze steden leefbaar? Ja. Dat gaan we dan weer oplossen en door dat weer op te lossen creëren we weer een nieuw probleem. Dus als je niet ja. al die menselijke behoeften een beetje in de peiling houdt. en als ontwerper geen systemische kennis ja. hebt. dan blijf je dus altijd op de verkeerde spijker slaan. Ja. Ja. Ja, ja. En over kwaliteit gesproken... ik denk dat zelfs het praten over dingen als op zichzelf kwaliteit hebbende... eigenlijk betekent dat ze die kwaliteit niet hebben. Dingen kunnen alleen maar kwaliteit hebben als het geheel er beter voor ja, is. En ja, ja. Dan is het soms best lelijk. Dat heeft niks te maken met esthetiek. Het heeft wel te maken met, ik, met iets wat elegant is, bescheiden... en wat een soort systemisch recht doet aan complexiteit... Dus een minimale interventie in een systeem is vaak zo oneindig veel meer eleganter. Dat ja. mensen zeiden, goh, ik weet niet hoe het komt, maar alles loopt opeens veel beter. Ja ja. Dat kan oh, niet in je roostering zitten op school. Maar dat zijn toch altijd toch veranderingen en verbeteringen. Dat is toch wat we doen. Ja. Maar als mens is dat toch ook dat wat we ook doen. Het is ook wat we als mens doen. Als dus die veranderingen alleen maar iets natuurlijk. meer benul zouden hebben ...omdat als we op knop a, het is een waterbed. Ja ja. ja. Nee nou, nee, het is niet een nee, want nee, dat is niet helemaal waar. Water werd gesloten, daar komt niet meer bij. Wij creëren ook meer. Nee, wij creëren niet meer. Jawel. Nee, het gaat er ergens anders vanaf. Daar geloof ik dus niet in. Nou, je nee, moet het, is het is... zien als energie. Dus misschien krijgen we meer spullen, maar ja. slechtere relaties. Maar we krijgen ook meer energie. Want we beginnen nu de wind en de zon te gebruiken. En dan is het een eindeloze hoeveelheid energie. Ja, dan bestaat is... er niet meer zoiets als energieverspilling. Nee, dat klopt. Dat is super interessant. Dat is heel interessant. Dan ga je ineens helemaal niet meer nadenken. Oh, ik moet uh, nee. al mijn apparaten s'avonds uitzetten. Nee. nee. Ik laat ze gewoon aan. Is gewoon. Maar niet weg dat, dat je dan nog steeds meer energie wil hebben om meer apparaten te hebben. Ja? En wat doen die? Maar, de, nee, maar het is dus niet een zero-sum game. Dat is gewoon niet zo. Jawel, want er is gewoon een eindige hoeveelheid grondstoffen. Ja, maar de, we delven nog steeds, dus er komt ook weer meer bij. Nee, er uh... komt niet meer bij. Er is niet meer materie dan er materie is. Net zo goed als er ook niet meer informatie is. Jawel. Kan zijn, nee. nee. We verzinnen nee. toch meer informatie, dat betekent niet dat er wat verloren gaat. Dat betekent wel dat er wat verloren ja? gaat. Ja? natuurlijk. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Als ik nieuwe kennis vergaar en dat deel ik op het internet... Dan vergeet je oude kennis. Er is maar beperkte ruimte. Maar op het internet niet. Dus het internet een... is een hele beperkte ruimte, behalve dat niemand hem nog kan vinden. Dus je ziet fantastische waterbedeffecten. Studenten die nu toegang hebben tot de meeste kennis die ooit bij elkaar is verzameld, ja. kunnen niet meer zoeken en het niet meer tot zich nemen. Dus het internaliseren van die kennis en daarmee iets mee doen is nu problematisch geworden, omdat alles online staat. Dus eerst externaliseer je alles, dat alles op harde schijven, serverruimtes ze noem maar op. En daarna blijkt het vermogen om daar iets mee te doen blijkt afgenomen te zijn. Ja, maar daar maken we nu dus weer artificial intelligence exact, mee voor. Ja. Ja. die dat voor ons fixen. Ja, precies. Dus we moeten weer wat nieuws ontwerpen... om ons daar weer mee te helpen. Wat weer als gevolg geeft dat we misschien... met die artificial intelligence... weer privacy gaan inleveren of andere dingen. Het, het, dit lijkt enorm op dat verhaal over IKEA. Ja, wat zijn we nou echt aan het oplossen? Wat zijn we aan het oplossen? Uh, ik ben bijvoorbeeld nu met twee... Ik wil op twee manieren wil ik machine learning in gaan zetten voor mezelf. Uh -huh. De ene is om conclusies te trekken uit deze serie podcasts die ik zelf niet 1, 2, 3 kan, uh, dus verbanden te leggen mm -hmm. die ik zelf niet direct zou kunnen leggen. Mm -hmm. de machine kan het gewoon nu helemaal veel sneller. Ja. Ja, en welke snelheid zoek je dan? En nou, welke uh, complexiteit denk je? En misschien komt er helemaal niks uit, maar misschien komt je, er ook wel wat... mooie experiment. Als... Ja. Nee, maar dat snap ik. En aan de andere kant, ik ben zelf heel slecht in het maken van beelden. Ik zou wel willen dat uh, uh, een computer voor mij illustraties zou maken bij, uh, bij dingen die ik schrijf. Ja, waarom niet? En waar moeten die aan voldoen dan? Dat het uh, de sfeer goed weergeeft. Oké, okay, ja, dat is interessant. Ja, toch? Ja. Het lijkt me wel wat. Ik vind dat soort dingen juist wat te maar, gek. Ja, het nee, nieuwe ik vind het als een experiment in. fantastisch, maar. Ik probeer dan toch eens uit te leggen. Dat even los van de experimentele waarde, want die vind ik heel, die, die kan ik onmiddellijk uh, omarmen. Maar wat uh... wordt de wereld er beter nee, van? Nee, nee, ja, dat is te groot. Nee, ja. ik zoek meer. Wat je dan wil dat zoiets gaat doen, wat je nu blijkbaar niet kan. Oké, okay, nou ja, kijk, ik, ik heb een van de kritieken die ik wel eens krijg op mijn websites, yeah. die ik voor mezelf... Ik werk alleen maar voor mezelf, maar mm -hmm. dat is een blog en een podcast. Dat is dat het alleen maar tekst is. Okay. Dus ik gebruik nooit illustraties. Nee. Ik gebruik geen foto's. Nee. Het is alleen maar tekst. Dus dan, nou, ik ben ook helemaal niet goed in het maken van foto's. Dat is ook helemaal niet iets wat ik heel erg interessant vind om te doen. Nee, nou, illustraties maken helemaal niet. Punt, zou ik zeggen. Maar... Ik weet wel dat het werkt. Hè? Dat soort dingen. Ja, werkt gebruik... in welke zin? Nou, wil, dat, je meer, dat, dat... wil je meer traffic? Nee, maar dat het aantrekkelijker wordt. Okay. Eh, of, of dat het bijvoorbeeld overzichtelijker wordt. Hè? Illustraties kunnen ook helpen om eh, de scannability van een stuk tekst van prettig te maken. Als je die transcripties van deze podcast leest, ja, begin er maar aan. Hallo, hoe haal je daar nou weer wat uit? Dat is een kilometer ja. tekst. Nee, Oké, okay, maar dat snap ik. En dat... als je daar dus een... Um, uh, als ik, laten oh. we zeggen, elke... Niet elke paragraaf, maar elke mm -hmm. zoveel paragrafen... Als ik daar een soort van illustratie van een tone of voice bij zou kunnen geven. Ik noem maar wat hoor. Mm -hmm. Zoiets. Nou, dat zou mensen kunnen helpen. Van, hé, hey, kijk, hier is het een wat duisterder stukje. Daar ben ik naar op zoek. ja. ja, ja. Hier is het. Kijk, hier is het vrolijk. Ja. En dit is hetzelfde, dit is een vergelijkbaar ah, okay. patroon. Daar we, dan snap ik wel beter wat je bedoelt. Het gaat dus niet zozeer over illustratie. Tenminste, of ik heb daar een andere definitie van illustratie misschien, maar het is eigenlijk gewoon een informatieontwerp. Dus je wil eigenlijk dat mensen sneller dingen kunnen vinden, zoeken, ja. iets sneller kunnen ja, nou, overzien. Het mag, het mag ook heel abstract zijn, maar het, het gaat mij. Illustraties helpen, die helpen iets verduidelijken. Net zoals. Kijk, je kan een blokquote ook als een illustratie zien. Die staat in een tekst, groot. geeft een hele korte samenvatting van wat, iets belangrijks. En dan ga je daar in die omgeving van die quote ga je dan zoeken naar... Oh, dat is interessant. Ja, dus ja maar manier. daar zit zo'n duidelijk. Nee, maar dat heb je zojuist ook wel omschreven... maar daar zit dan toch een redelijk duidelijk doel achter. ja. He, van, of dat nou navigatie of wayfinding of misschien zelfs dieper begrip inzicht. Ja, ja, ja. En, en dat, dan staat je uiteraard een, een, een leger aan mogelijkheden waar ja. je heel experimenteel naar op zoek kan gaan. Dat, dat, dat begrijp ik. Is ja. Dat is juist ook te gek. Nee, dat dus, is super te gek. Ik dacht eerst, oh jezus, dan krijgen we van die machines en die worden slim en die gaan dus ons werk overnemen. Toen dan, nee, ik kan nu ineens die machines juist gaan gebruiken. Dat zijn tools om voor mij om ja, mee te werken. Ja, zo moet je dat denk ik ook zien, hoor. Ja. Goed, aan de andere kant... Maar... huur ik nu niet een illustrator in. Nee, maar ik denk dat... daar, daar zou ik niet al te rouwig om zijn. Uh... It, it, nou ja, goed, misschien is dat omdat ik ook illustratiewerk heb gedaan. Een illustratie is toch een nogal complexe... Ja. indikking van informatie... die ook niet zozeer probeert het samen te vatten... op een functionele manier, maar... Er zit een inter interpretatieaspect aan wat het interessant maakt. Ja, dus het verbeeldt letterlijk uh... ja, iets heel zo abstracts als de sfeer of de toon of het kernidee, maar dan op een, nou, een beetje sappige manier. Ja, dus het ja. het, het, het presenteert op geen enkele manier om informatie te geven. Ja. Uh, hè, dat wat een infographic bijvoorbeeld doet of een blokquote wat je zegt. Dat... Ja. De tekst überhaupt is natuurlijk veel, kan veel duidelijker aanwijzen van dit is wat ik bedoel... en de illustratie is veel meer dat je verlevendigt letterlijk je... Oké, okay, en een grafiek is dan geen illustratie? Nee, vind ik toch niet. Nee, okay. nee. Maar goed, dat is een, ja, ook semantisch, een semantisch hoor maar verhaal, ja. dat heeft echt een ander doel. Ja, da daarmee ja. kan je inderdaad 80 Excel-sheets samenvatten Precies. in vier staafjes. Ja, ja, dat, dat, dat je is wat ook anders. inderdaad ja. conclusies trekken die ja. je anders niet kon trekken. ja. ja. ja. Ja, en ik denk dat dat soort dingen. Ik vind dat toch wel vooruitgang dat je dit soort tools hebt die conclusies kunnen trekken die we anders niet konden trekken. We stonden laatst stonden we in het ja, lokaal, weet ja. je nog? En daar was een handgetekende met potlood uh, van a 4tjes ja. aan elkaar geplakte, waanzinnig toch, overzicht van de geschiedenis van we de mens. Dan. Ja. En nou, gemaakt voordat de computers waren. Ja. Van de mens, van de, eigenlijk van de volkeren die ja, er ooit geweest zijn. het had een grote kwaliteit onder, zo te zeggen. Ja, maar die kan je nu ook maken met, uh, uh, met tools. En dan ben je daar niet twee weken mee bezig. Nee, maar weet je, dit is toch wel ook wat ik bedoel. Natuurlijk kan dat. Ik ja. kan nu met een scheet kan ik alles maken. We kunnen inderdaad de asbak van de kinderen ook 3D-printen. Het gaat niet alleen om die efficiëntie. Als je dat ziet, dan ja. boek je permanent progressie. Ja. Je moet oog hebben voor wat je daarmee verliest. Het feit dat iemand dat vier weken lang zit te maken... Ja. betekent dat hij een heel goed plan heeft bedacht... voor zo moet het ongeveer worden, anders verlies ik tijd. Dus zijn mm -hmm. eigen gevoel van efficiency zorgt dat hij veel beter... en dieper nadenkt over wat het moet zijn. Ja. He, want die kleur oranje zet je maar één keer op... en anders kan je opnieuw beginnen. Dan ja, dan ja. Begin je ik denk dat je daardoor ook een andere relatie krijgt met hetgeen wat je aan het verbeelden bent. Zeker. Uh, dus... Aan de andere kant werd ik zeker... toen hij die verkeerde kleur oranje gebruikte... dat hij dacht van... kut, bestond er nou maar zoiets als appeltje zet? Alvast. Oh, vast. <laughs> nee, mensen maken fouten. Maar dan ja. kom je terug bij dat zinverhaal. Het omgaan met teleurstelling en frustratie... is een behoorlijk belangrijk menselijk vermogen... wat kwaliteit van leven oplevert... Dus als je goed in staat ja, bent om okay, niet ja. permanent vast te zitten... te piekeren, ja. okay. jezelf een sukkel te vinden... Ja. dan levert dat kwaliteit op. Ja. Voor jezelf en dus voor anderen. Um, maar diezelfde inspanning die mensen doen... ik, ik ben juist altijd compleet gebiologeerd door mensen die... Het ging laatst, uh, heel interessant, een stadsecoloog die wij hebben... We hebben we er zelfs een paar. Een echt fascinerend verhaal over... dat de biodiversiteit in Amsterdam... groter is dan op de hele Veluwe bij elkaar. Er oh, zitten ja? hier meer verschillende diersoorten. En alleen, we hebben er weinig oog voor. We weten ja. er weinig van. En deze man had van jongs af aan... was hij totaal gefascineerd door vogeltjes. Okay. En um, hij had een hele grote uh, vogelkenner. kwam hij tegen op een weidje. En hij was zelf dertien of zo. En deze jongen wist... Feilloos waar vogelnesten zaten. Had hij een soort zevende zintuig voor. Dus uh, die oude man die riep de hele tijd: Wat doe jij op mijn weidje? Want ik ben hier belangrijk werk aan het doen. En hij zei: Ja, maar meneer, ja, maar meneer. Daar zit een kieviet hoor. Hij heeft man, daar zit maar geen kieviet. Je hebt er geen verstand van. Hij loopt erheen, er zit inderdaad een kieviet. <laughs> en toen mocht hij een beetje het hulpje worden van die wat oudere man. En wat dan prachtig is, dat dit, dit was een man en die, die ouderen. Die had expres geen vrouw, want daar kwam alleen, maar en dan kon hij zich niet concentreren... op dat nobele werk van die vogels bestuderen. En hij had die jongen na een jaar of zo gevraagd... Van, nou kom dan een keer bij mij langs en dan zal ik je het vak leren. En toen hebben ze geloof ik een jaar lang braakballen uh, gedetermineerd... en uit ja. elkaar gehaald en helemaal op soort gelegd. En dat is maar één van de miljarden voorbeelden van dingen... waarbij ik denk, het doorgaan van dat proces... Ja. De tijd die je daarin steekt, dat is je leven. Ja. Maar goed, ik denk, het is interessant wat je zegt. En ik kan er wel wat mee. Alleen denk ik ook, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn, mijn vader. Die met de hand, met vulpen en met typemachine. en met uh, kaartenbakken. Ja. onderzoek deed naar. Uh, terwijl eigenlijk wat hij wil is. handschriften uit een bepaalde periode, van, uit een bepaalde regio in Europa. Ja. Uh, toegankelijker maken. Ja. Dat is wat hij wil. En ja. Dat is wat hij altijd wilde doen. Ja. En hij is heel blij dat hij nu een computer heeft. Want Tuurlijk. daarmee kan hij veel meer werk verzetten. Hij kan verbanden leggen ja. die hij eerst niet kon nee, leggen. Nee, ja, absoluut. Uh, dus... Tuurlijk. Het is een fantastisch gereedschap. Ja, hij mist die kaartenbakken geen seconde. Nee, uh, ik denk ook, ook niet dat hij die mist. Ik de er denk er wel dat in de context waar hij toen. Oh, oh, oh pardon. Zit ik er nog in? Ja. De context waar hij toen in werkte. Um, wat hij misschien zelf helemaal niet door heeft gehad is dat hij door die manier van werken hè, want onze gereedschappen vormen ons en wij vormen onze gereedschappen uh, levert een soort einding op wat met elkaar te maken heeft dus, uh, daar bedoel ik mee dat als jij hebt geleerd zoals een uh, joods jongetje die de Torah moet bestuderen om al die dingen uit je hoofd te leren, een hele dag na te denken over wat is de zin, betekenis de van deze zin, ja. dan word jij ongelooflijk goed in het doorgronden van teksten, schrijven van teksten. Je krijgt een tekstgevoeligheid die niemand kan evenaren. Dat experiment wat jij nu net zei, dus jij gaat je eigen tool maken. Ja. Die tool, de uitkomst is helemaal niet dat jij een goede illustrator wordt. Uitkomst is dat je al je liefde en passie steekt in het trainen van je algoritme... het schrijven van de code, het rommelen daarmee. Dat is jouw project. Ja, ja, ja. Jij denkt dat de uitkomst nu is dat je straks illustraties krijgt. Dat is onzin, dat is alleen maar een vehikel. <lacht> dus in die zin ja, die in. ben je ook hier. Volgens mij is hetgeen waar je goed in wil worden. is wat je de hele dag aan het doen bent. Ja, ja, ja. En wat mij wel eens opvalt is dat mensen lijken de hele tijd efficiënter te willen worden in iets wat ze heel prettig vinden om te doen. Um, maar daarmee is vaak de lol er ook af. Nee. En nogmaals, ik, ik kook heel graag. Mm -hmm. En er zijn ongetwijfeld manieren om dat sneller te doen. Sterker nog, ik bel uh, Uber, Meals en dan staat diezelfde maaltijd voor mijn neus. Okay, yeah. Makkelijker, leuker... Maar ik hou van koken. Ja, okay, ik maar hou je hebt van pure marineren. Ik ja. hou van uitjes snijden. En ja. natuurlijk heb je ook allemaal van die tools die dat zogenaamd voor je doen. Nou, maar je hebt op een gegeven moment wel een goede messenset gekocht. Natuurlijk. Dat, dat is, is de tool. dat is de efficiëntie. Dat is de tool. Ja. Dat is niet alleen efficiëntie. Dat is ook gewoon... Daar wordt het inderdaad beter van. Ja. Ja. Het wordt niet per se sneller. Nee. Het wordt beter. Ja. Maar dat is echt wat anders. Ja. En... Nou ja, oké, okay, ik ben het met je eens. Ik vind die, die uh, efficiëntie is overrated. Het is echt nou, met cool. name op tijdgebied. Ja. Ik, ik vind ja. juist door dingen mm -hmm. heel vaak doen en herhalen en nog een keer doen... De, het idee is dat dat heel vervelend is. Maar als je van iets houdt... Ik ben ook een tekenaar. Ik vind tekenen helemaal niet vervelend. Ik vind het niet erg dat een tekening acht uur duurt. Nee. Sterker nog, dat is wat ik leuk vind. Ja, ja, ja. ja. ja. Nou goed, en, en dat, dat hele argument... Uh, wat ik ook in die course in Engeland heel erg heb opgepikt... Is, is dat wat ontwerpers uiteindelijk doen... is ingrijpen in wat ze met een deftig woord, sociaal-materiële werkelijkheid. Dus het verandert onze processen, het verandert onze, onze spullen... en dus onze manier van leven. Ja. Alleen er wordt niet zo vaak nagedacht over... of je daarmee wel recht doet aan de kwaliteit die die processen al hadden. Ja, ja. Ja, ja. En, en, en dat is natuurlijk wel een veranderende rol die de ontwerper had. De ontwerper was een, meer een soort dienstverlener. Die werd ingehuurd ja. van gebruik, ja, verhuur jouw expertise om mijn probleem op te lossen. Ja. Terwijl nu wordt hij steeds meer ook gezien als iemand die actief zelf problemen gaat oplossen. Ja, dat. En misschien en, ontstaan het, daar dan problemen uit. nou het enige wat, Ik denk, denk dat het verschil in die zin ook niet eens heel groot is. Alleen daar, het heeft, dat heeft meer met een beroepsopvatting te maken. En, en die zie ik nog steeds terug. Dus als ontwerpers zeggen... Ja, luister, mijn verantwoordelijkheid voor mensen hun leven... daar waar ik in ingrijp houdt op bij de deur van de studio... Ja. wat je toen had en nu nog. Je kan heel tevreden zijn met je nieuwe KLM-logo... of je kan heel tevreden zijn met de Uber uh, EAT-app... Ja. Dat is vakwerk. Maar als je niet vindt dat ook bij je vak hoort... dat het echt ging niet zozeer om gebruikers, maar om mensen. Je bent aan het ingrijpen in mensen hun leven. Ja. En als je niet snapt dat je daarmee ook kwaliteit weghaalt bij mensen... Dus is uber iets, is fantastisch. Maar als mensen ja. daardoor minder gaan koken, wil je dat? Of kan je het beide bedienen? kan je of zeggen, nou, er zit erg? nog iets tussenin... waardoor je ook weer innovatie krijgt, volgens mij. Dus ik denk als je echt recht probeert te doen aan veel dieperliggende behoeftes... dan kan je dat Ikea-effect een beetje voorkomen. Van okay. Hoe zorg je nou dat je degene wordt die niet de routing van de Ikea bedenkt? Ja, ja, ja. ja. Okay, ja. Of dat je zegt, van ik heb een leuke paraplu-bak bedacht... maar iedereen gooit hem weg naar een maand. Ja. ja. En, en ik denk dat we juist meer waardering moeten krijgen voor... Want om dat nog even af te maken... dat als je je hele leven toch gewoon ziet als een serie... redelijk routinematige handelingen... die draaien om die behoeftes. Werken, slapen, lezen, koken, eten... Eh, vrije, eh, je kinderen, dat, vrienden hebben. Ja. Dat is wat we doen. En dat deden we vroeger en doen we nu nog steeds. Dus ook daar is het idee van progressie eigenlijk... als je er naar kijkt, doen we dat nog steeds. Alleen we zetten andere middelen, andere methodes in. Um, dan moet je uitkijken dat je in die rituelen die we heel dag doen, dat we niet de hele tijd de neiging hebben om die terug te brengen tot de meest efficiënte vorm. Mm -hmm. En we hebben ook een keer een discussie gehad over de zelfrijdende auto. Ja. Nou, maar als jij toevallig iemand die niet van rijden hield, ik hou wel van rijden. Oh ja, ik hou ook van rijden. vind autorijden heerlijk. In mijn eentje dat vind maakt ik het leeg. En juist omdat ik me op de weg moet concentreren. Maar om... ik vind ook als ik met mijn gezin in de auto zit, vind ik het, zou ik liever met mijn gezin in de auto zitten... dan dat ik uh, naar de ja. weg zit te staan. Ja. En toch heb ik... hoe vreselijk die tochten vaak waren... de allerzoetste herinneringen aan de vakanties... die ik met mijn ouders in die warme auto had. Dus, ik, ja. het, is, dus het is... Ik vind het complex. Ja. En, en ik, maar ze waren nog leuker geweest... als de chauffeur zich om had gedraaid... en je had dat aangekeken. Nou, ja, dat ik denk heb, dat ze veranderen. In mijn idee zou ik zou dat leuker vinden... als zijnde die chauffeur. Ik ben wel eens bang dat het model wat daarachter ligt eigenlijk is... van nu kunnen papa en mama zelfs op de heen reizen aan vakantie. Kunnen ze nog even werken? Aha. He, de kinderen kunnen een laatste level van een game nog even afspelen. En dat, dus, dus wat is eigenlijk nog het verschil tussen een reis en er zijn? En, en ik weet niet of ik het, het daar helemaal met je eens ben. Het, het zal er wel aankomen, maar het verandert ook daar weer een ja. practice, als je nou, dat ja, noemt. ja, dingen veranderen gewoon. Ja. Maar ja. of dat dan... Maar ze veranderen niet omdat we met z'n allen hebben aangegeven... goh, wat vind ik dat een vreselijk onderdeel van mijn leven. Nee, nou ja, aan de andere kant zie je op de snelweg mensen... die behoefte hebben aan een zelfrijdende uh, auto. Namelijk, die zitten te sms'en of die zitten te facebooken... Ja. in plaats van op ja. te letten. Dus inderdaad, ja. daarvoor is een zelfrijdende auto gewoon een uitkomst. Tegelijkertijd. tegelijkertijd... Ik ken wel dat debat en daar heb ik ook wel... Ergens voel ik dat ook wel, maar ik leg me door geloof ik toch niet helemaal bij neer... dat het nou eenmaal eraan komt en we er weinig aan kunnen doen. Oh ja. de, de grootste beroepsgroep na arbeiders in fabrieken zijn vrachtwagenchauffeurs ja. over de hele wereld. Ja. Die hebben straks geen werk meer. Nee. Ook al niet meer. Uh, ik, vind dat, ik heb daar dus helemaal geen moeite mee. Uh, ik heb er ook geen moeite mee... als we inderdaad zoiets iets als een basisinkomen, zou hebben. basisinkomen zouden hebben. We alles wat we daarmee verdienen... Een andere kijk Dat verdelen we eerlijk. Namelijk, arbeidsethos zou moeten zijn... het is slecht om te werken. En zodra we dat vinden... dan is er geen enkel probleem meer. Nee, je dan gaan we juist, juist werk hebben... waar je liefde in kan stoppen. Ik heb helemaal geen hekel aan mijn werk. Ik nee. hou van mijn werk. Ja. Ja. Ik gun iedereen werk waar hij ja. plezier in heeft. Absoluut. Nou, nee, niet werk. Ik gun mensen een waar leven. trots op een is. Een leven waar je... ze plezier in hebben. Ja, maar dat werk is best. vind ik best wel... Nou ja, ja. daar kan je anders over nadenken. Ik moet er niet aan denken de hele dag. Niet werk, maar dat is maar hoe je werk bekijkt. Ja, jongen, hè? Koken is, is ook ja, werk. Precies, je zou dan toch wat anders gaan doen. Natuurlijk. Ja. Maar ik zou wel bezig zijn en dat ja. met liefde willen doen. Ja. Dat is wat de crux is. Ja. Maar er heel veel mensen doen hun werken helemaal niet met liefde. Erop. Nee. Dus dat is absoluut waar. Dus dat nog is helemaal een... niet jij als die dan. Lekker nee, maar thuis dat is nou echt gamers. iets wat je zou willen oplossen. Ja, toch? Ja en dat robots lossen dat op. Nee, die lossen dat helemaal niet op. Nee, <laughs> nee, zit je een beetje te. te nee, maar voorken. dat is heel goed dat je dat zegt, want dat is de aanname. Ja. Als we dat proces nou ja, industrialiseren. Nee maar, wacht, nee, maar trouwens, ik, ik zit een beetje te, te geinen, maar het is wel de, in de jaren twintig van de vorige eeuw was werd het berekend? Nou, zo in, twee, in het jaar 2000 ja, hoeven werkt, we niet meer te werken. Werkt iedereen nog vier uur per week? Ja, precies. En we zijn alleen maar meer gaan werken, Sylvie. Maar dat is mijn hele punt. Nou, we zijn niet meer gaan werken. Toen werkten we meer. Dus toen uh, werkte je zes dagen in de week ja. en je werkte tien uur per dag. En nu werken mensen uh, officieel acht uur per dag, vier dagen in de week. Ja. Maar eigenlijk 60 à 70 uur in de week qua beschikbaarheid en hun aandacht. Oké, okay. ja. Um, daar waar mensen vroeger de deur van het fabriek dicht deden. En vrij maar goed, er is een... dus iets misgegaan. En dat is volgens mij, is dat arbeidsethos. En daar moeten we nog eens goed naar gaan kijken. Hey, ja. Maar volgens mij moeten ja. we een laatste puntje eraan. Ja, ja oh, een puntje. We kunnen, Wij kunnen echt eindeloos door. Oh ja, nee, dit is ook nog maar deel 1, hè, dit. <lacht> we hebben het nog helemaal niet over onderwijs gehad. Nee, we, oh, goed, man. <lacht> Zoveel topics Dat ik het nog over gaan hebben. Ja, goed. Nou, doen we gewoon een volgende Heb je nog een keer. laatste punt? Ja, niet even in het kort. Puntje. Nee, we hebben inderdaad nee. heel veel... Ik had het ook over onderwijs, dus dat kunnen we misschien nog een keer doen. Moeten we het doen. En uh, dan met name over ontwerponderwijs. Ja. En uh, nou ja, goed. Dus eigenlijk denk ik dat een aantal van de dingen die we hier hebben aangestipt... Um, toch dat wat ontwerpen dan uiteindelijk is... en wanneer je dat nou goed kan doen. Uh, ja, en eigenlijk is de handvraag dan hoe je dat ja. kan onderwijzen... Ja. Oké, okay, gaan we het volgende keer ja, over doen. Hey, Dank je okay. voor dit gesprek. Oké, jij ook. <laughs> Yo. Yo. Dit was aflevering 31 van The Good, The Bad and The Interesting... met Jan-Jaap Riepkema en Vasilis van Gemert. Als je hierop wil reageren, dan kan dat natuurlijk. Je kan me mailen op wassilis.nl Of als je iets korter van stof bent... dan kan je me op Twitter vinden onder de naam Ed Vasilis. Je kan me ook helpen met het betalen van de rekeningen... voor de transcripties van deze podcast. Dat kan op patreon.com slash Er is een mooi lijstje fijne mensen die dit al doet. Waaronder CMD Amsterdam, dat is mijn werkgever, en Job. Volgende keer dan spreek ik met Harmine Lauwe.